Ah, kijk, ze is op in de zon. Ah, jij start zo elke dag met ha. Ah. Ah, Heerlijk. Tegelijkertijd. Goedemorgen Kim. Goedemorgen Goeiemorgen. Schema. Goedemorgen. Lekker geslapen dames. Ah. Nee? Ja, eigenlijk, eigenlijk viel het best wel mee. Mijn dochtertje werd niet meer wakker deze nacht om gewoon ah. te gaan spelen, dus ik ben eigenlijk wel goed gezind. Super blij voor jou. Te gaan spelen?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 Wacht, die begint dan gewoon te spelen s'nachts. Ja, die wordt dan om één uur of twee uur s'nachts wakker en dan begint hij gewoon te lachen en te rollenbollen en te draaien. Oh, leuk. Ja, heerlijk. Alleen voor haar, niet voor jou natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat is minder. Maar kijk, bij deze toch alweer uh, een geheim. Uh... Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Uh, bijgeleerd van, uh, van Schema. Heb je nog een geheim dat we moeten weten, Kim? Ik heb heel weinig uh, geheimen, omdat ik super extravert ben. Ik vertel soms zelfs te veel. Ik zou alles ja. vertellen. Maar zie je dat je vergeten bent? Dat je dacht van, oh, moet ik nog even delen? Wat ik nu gisteren aan het denken was iets waar ik heel verdrietig van word, is dat ik tijd niet kan vastpakken. Ah ja. Ik zou heel graag tijd kunnen vastpakken. Oh, dat het gewoon. Kunnen stopzetten, dus ver... kunnen terugspoelen of kunnen verder spoelen. Dat het gewoon even huh. stopt. Bevoor... Maar we ja, al, zijn alweer twee, drie seconden verder. hè? Ja, dat, Amai, dat is een mooie Daar geheim. word ik super verdrietig van. Ja, maar niet verdrietig van worden. Hè? Niet, niet aan één stuk, maar soms kan mij dat overvallen bij sommige dingen of gebeurtenissen. zo, of... kijk, lieve luisteraar, als zij het kan, dan kan jij het ook. Gewoon even delen. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Deel het, even in de app. Ja, Bart, ja, deel het even in de app van Radio 2. Het mag nu heel klein zijn. Wat ik is jouw de... geheim? Ik heb ooit snoepjes gepikt in de snoepwinkel toen ik 8 jaar was. Goeiemorgen, telt voor twee. Hey, hey, VRT Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Ik heb nog een klein geheimpje dat dramatische gevolgen zou kunnen gehad hebben. Dat wil ik straks nog wel even delen met je. Ja, want die andere feiten die zijn sowieso verjaard. Ja, dit is ook verjaard, gelukkig. Gelukkig, ja. Ah, ben ik. Sound of drums People couldn't be Otara Vida, van Coldplay. En dit is de Otara Millionaires Club. Pardon, ja, zo dus, heette dat eigenlijk. Otara Millionaires Club. Eigenlijk gewoon OMC met zo'n zonnig liedje. Perfect voor deze vrijdag. How Bizarre, 9 over 6. Goedemorgen. The bellies on the back, sweet singers on the front. Foozing down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights, flash outs from behind.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 Every time I look around, every time I look around, it's in my face. Bring massive stiffs up, says the elephants lift down. People jump and dive, and the clowns are stuck around. Keeping news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask we're far and wide. Tell it we're out of here. Tina says right on, making moves in.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 My face. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Een weekend, dat zie je, dat voel je. Vandaag vrijdag 9 juni. Ja, De dag dat je hoorde op Radio 2 dat we dit weekend een toch soort van hitte kunnen krijgen. Ja. Vooral in het binnenland. Aan de zee wordt het een beetje koeler, wat goed is. 30 graden aan de zee tot ongeveer 23 graden. En er zijn nog altijd pollen, merk ik. Ah... Ja, ik zit hier in mijn ogen te wrijven als gek. Ik denk dat ik er tegen vanavond uitzie als Simonneke uit Thuis, nadat Frank Bowman haar nog eens heeft verlaten of zo. Maar het is, echt, het is toch echt hard, hè, Shema? Het is wel echt extreem. Dit oh. ja. En het duurt nog tot eind juni, dus we zijn daar niet meteen vanaf. Maar Wacht. we houden vol, we laten ons niet klein krijgen door een paar pollen. Het is herkenbaar voor heel veel mensen. Ja. Is dat nu erger dan vorige jaren? Blijkbaar is dit seizoen ja. toch wel erger, ja. Oké. Okay. Maar wij hopen gewoon op een beetje regen. Eén keer, s'nachts. S'nachts, een uurtje. Even een rasje. En dan uh, klaar. Zo. Ja, ik hoop dat dit niet de voorbode is van de rest van de zomer. In de zin van nu lekker veel warm weer en in de zomer niks meer. Maar bon, dat weet je niet, hè? Ja, dat zullen we moeten afwachten. Hè? Dat is inderdaad waar. Dank je wel, Frank de Boer. Zo. Alsjeblieft. Ja! Wat is jouw geheim? Het geheim van de luisteraar is vooral van, uh, dat ze blij zijn dat uh, de dag weer begonnen is en dat het mooi weer wordt. Goedemorgen. En Miriam is trots op haar kleindochter. Die heeft een gedicht gekozen en ze heeft dat gelezen op haar toiletje. Ik vind ik grappig. Ja, toch schattig. Ze moest het van buiten kennen en she did it. Goed gedaan. Maar dus uh, geheimen. Schema, je hebt nog uh, een paar geheimen waar je, je even delen? Een paar. Ja, begin met de leukste. <laughs> um, ik heb vroeger nog gewerkt voor Flair. Oh. Ja. Ik vond dat heel leuk. Ik deed daar de human interest. Dus dat zijn de verhalen van, van uh, lezers dan. Um, die dan vertelden over bijvoorbeeld hoe <coughs> zij het moeilijk hebben met een bepaalde ziekte die ze hebben. Of over hun relaties. Of uh, over hun kinderen. Alle jong, de Flair. Heel leuk. Dus dan moest ik interviews doen met mensen. En dan het artikel schrijven. En ik vond dat heel leuk, want dat is helemaal anders wat ik nu doe. Dit is ja? echt hard nieuws, radio-nieuws, heel kort. En dat is zo... Ja, je kan praten met mensen op een, op een rustige manier, Ik kan daarover nadenken. En... Terwijl we nu, wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, dat soort dingen. Ja, maar dat waren wel interessante mensen, Peter. Oh, dat is hard. Oh, ik heb nog een geheim. Het is steeds pittig eigenlijk wel. Uh, gisteren was het ook dat verhaal van die vrouw die haar kindje had achtergelaten in de auto. Die arts. Vreselijk verhaal, in Oh Amai, wow. Ja, dat was gruwelijk. Ja, gruwelijk. verhaal. Mm het -hmm. uh, is niet goed afgelopen. Nu, heel veel mensen van, ja, ik heb dat ook al meegemaakt. Het is heel menselijk. Het maffe is, het was 1993 of 1994, ik wil er vanaf zijn. En ik werkte voor de regionale televisie. En ik kreeg mijn oudste dochter toen. Ja, een goed jaar was die toen. Ik liep met mijn oudste dochter naar, naar... De opvangmoeder was dat toen. En ik werkte in de regionale televisie. Een rijden, rijden een vrolijke ochtend, een mooie zonsopgang. En, zo. en ik kom aan bij de regionale televisie in Eeklo toen. We woonden toen in Gent. En ik, euh, ik draai me om om een boekentas te nemen. En wie zie ik daar zitten? Gelukkig. Met een glunderende snuit. Oh. Mijn dochter. Dus had mijn boekentas niet achteraan op de bank gelegen... Was ik misschien uitgestapt en was ik vergeten om mijn intussen bijna dertigjarige dochter af te zetten bij de onthaalmoeder. Ik denk dat die verhalen echt heel vaak voorkomen. Ja, maar. maar ik denk wel echt dat, dat dat is uiteraard niet opzettelijk en dat is heel erg en dat is heel erg voor die mensen zelf. Maar het kan gebeuren. Ja. Het is maar het is, heel is natuurlijk ja, dat kan heel dramatisch aflopen. Wat geluk heb jij gehad. Ja. Ja, het is iets... Geluk bij ongeluk, dat soort dingen. Vreselijk verhaal. Maar kijk, de vrijdag is begonnen. Zullen we ons daaraan vasthouden vanmorgen? Oh. Hey, het is een gezonde vrouw geworden, hè? Gelukkig. Absoluut, hoor. Misschien wordt dit dan de zomerhit van 2023. Kenny B en Niels de Stadsbader, lief voor later. Ik loop weer met de wereld in mijn binnenzak. Ik zoek de zuitel naar je hart. Ik ben gevallen voor jou.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 Ik had het nooit verwacht, maar het heeft me hier gebracht. Ik ben gevallen voor jou. Ik ben gevallen voor jou. En ik zal altijd aan je houden als het tegen zit. Dan kan je opvertrouwen vertrouwen met je ogen dicht. Jij en ik. Ik, ik doe alles voor jou, Roep wat je wil, je mag me alles vragen, het zijn de vlimers die ik voel. Ik denk. ZANG Maar beginnen met vandaag Veel liefst voor later Over drie minuten hoor je waarom het aan de zee nog heel bijzonder wordt dit weekend Wordt ook eens wakker met Bijvoorbeeld op Creta Boek nu je unieke vakantie weg van de massa Op elizawasheer.be Bij Luminus zijn we net als jij Wij weten ook niet wat morgen zal brengen Maar voor uw energie kunnen we wel iets bieden dat zeker is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 Frans, die zie je op zijn een app. Op een kaart waar de bus is. In real time! Oh, ik word daar zo rustig van, Frans. Paniek weg. hele Reis zonder fronsen met de app en de website van De Lijn. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2. T-shirts bij bol. het Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Only Superdry. Nu met tot 40% korting op de meest getoonde prijs.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 Goedemorgen, het is 22 over 6. Ja, lieve mensen, goedemorgen. morgen luister je, Radio 2. En ik denk, vorige week was het, maandag ook, hebben we gebeld over die voetbalbeker van de Jupiler Pro League. Ja, triestig nieuws, hè? die beker was dan kapot. Ja, een uh, beetje wild mee geweest. Het wordt nog erger, dus dat was het een soort replica, want wat is er nu aan de hand, Schema? Ze hebben dus de dag daarna, tijdens de viering van de ploeg op de Grote Markt in Antwerpen, een, de echte beker gekregen. Ja. Dan was nee, er een oh afterparty, maar nee. dan is die ook kapot gegaan. Het oh. nee. is echt een beetje gênant wel. En Antwerpen heeft de beker nu gelijmd, wat ook gênant is, want ze vinden het zelf ook heel lelijk. En ze willen nu kijken of ze die beker toch professioneel kunnen laten herstellen. En de maker van de beker zegt ook wel dat het ding misschien toch wel iets te fragiel was voor een... Uh, Wilde voetbalploeg. Maar ja, die mensen hebben een soort kunstwerk gemaakt en dan krijg je dit. Zo'n brute mannen. Ja, een Dobie, die je al gezien. Ja, dat is een beer. Een tempel, hè? Ja, of misschien hebben ze erom gevochten. Nee, Ik wil dit thuis zetten. Beker in twee. Zou ze maar kunnen. Mooi berichtje binnengekregen van Frank de Mei, meester Frank van de basisschool in Kortrijk. We mogen vandaag op schoolreis naar Oostende met de kindjes van het eerste leren met de trein. naar daar wat een hit was dat, jong. Jelle Kleinmans. Oh. En hij vond het nooit fijn om te zingen. Ja, zeg. Ja, smart. We wijken af. Maar het wordt heel warm. 30 in het binnenland, 30 graden. En dan is hij ook eindelijk warmer. Kon je het net horen bij de collega's uit West-Vlaanderen. Temperaturen naar 28 graden. Hoe wordt het aan de kust? Druk waarschijnlijk, maar er zijn een paar dingen schema. De hotels zijn gemiddeld voor 80% volgeboekt en de hoteleigenaars verwachten zelfs nog een aantal last-minute-boekingen. De NMBS die voorziet extra treinen richting Oostende en ook Blankenbergen. Maar je moet toch wel al opletten als je wil gaan zwemmen in de zee, want... In nog niet alle badplaatsen zullen er redders zijn. Bijvoorbeeld in Middelkerken, Bredene en Zeebrugge daar niet. En de redders oh. vragen dan ook om niet te gaan zwemmen in onbewaakte zones. Maar ja, je kan je ook de vraag stellen, wil je wel gaan zwemmen? Want het zeewater is nog heel koud, nog maar 13 of 14 oh. graden. Omdat het daar de voorbije weken vrij koud was ook gewoon. Dat is koud hoor. Dat is niks. Uh... Oh. Nee, gaan we niet doen. Dan uh, gaan de scampies van krimpen. <lacht> nee, dat is echt de heel koud. Hoeveel graden moet het zijn van jou dan? Oh, Verwarm zo'n zwembadje naar 30 graden of? Ah, oh, zo ai, ai, ai, ai. ja. Waar Zalig. ik okay, lieve luisteraar, deel het gerust even. Ga jij naar zee en wat neem je dan mee? Vind ik ook altijd goed. Een frigobox, hè? Ja, doe je dat? Ja, ik neem zo wel wat mee. Zo, zo, ja, lunchpakketje, toch? Hapje, snackje, drankje, flesje rosé. Ja, uh, ja allee, eigenlijk heel veel. Zie je zo inspireer je, je medeluisteraar in de app van Radio 2. Goedemorgen. Mm -hmm. Dat is heel of niet, het is vijf voor half zeven. Dit is Survivor. Goedemorgen. Morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Er is een nieuws over Instagram. Hadden we een moeilijke discussie? Zeg je dan Instagram of Instagram? Mijn moeder zegt. Ik zeg echt... Instagram. denk dat Kenny B. Instagram zegt en ja. Ilse Stadsbader zegt Instagram. Mijn moeder zegt Instagram. Maar die, die is 71, zit nog altijd op Instagram. Geweldig. Ja, top hoor. Super. Ja. Heb jij ze verplicht, Peter? Nee, totaal niet. Zeg nog een vraagje natuurlijk. Wat is jouw geheim? We hebben een heel mooi geheim binnengekregen van luisteraar Benny. Dat wil je horen. Het gebeurt allemaal over ja, een minuut of zes. Eerst zo meteen het nieuws uit jouw buurt en uw schema. Goedemorgen, de Europese Unie heeft een akkoord over een nieuw asiel- en migratiebeleid. Alle landen zullen verplicht asielzoekers moeten opvangen en als ze dat niet willen, moeten ze betalen. Er komt ook een snelle procedure, zodat mensen ook sneller teruggestuurd kunnen worden als ze geen recht hebben op asiel. En dit jaar hebben de Vlaamse politieke partijen al bijna 2,5 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op Facebook en Instagram. N-VA en Vlaams Belang gaven samen het meeste geld uit, 1,5 miljoen euro. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christelmaarje. Pas rond kwart over vijf vanmorgen is de E19 in Meer terug vrijgegeven. Aan ongeval met twee vrachtwagens dat gisterenmiddag al gebeurde. Een tankwagen met melk was er op de pechstrook tegen een vrachtwagen gebot die vier elektrische bestelwagens vervoerde. De twee vrachtwagens en de berm vlogen daarna in brand. En het was vooral het blussen van de elektrische wagens wat voor problemen heeft gezorgd, vertelt brandweercommandant Lucva. De elektrische voertuigen ja, die hebben natuurlijk een uh, grote batterij bij zich. Die dat, als die in een brand gezeten heeft en die is geblust, die uh, batterij die kan terug opplakkeren. Bij ons is dan de procedure dat dat voertuig getakeld wordt, wordt in een container gestoken, die wordt vol water gezet en zo blijft die minimum 24 uur ondergedompeld. Maar als we toe vier in één keer, we hebben geen vier containers, gewoon maar ter beschikking staan. Dus uh, we hebben de hulp gekregen van de civiele bescherming die dan ons drie containers ter beschikking gesteld hebben. Vorig jaar was geen goed jaar voor de goederen in de Baaslandhaven, een onderdeel van de haven Antwerpen-Brugge. Ook al worden nog altijd 90 miljoen ton goederen behandeld, toch is er sprake van een daling van 9%. En dat komt onder meer omdat de handel met Rusland bijna volledig is stilgevallen. En zij waren een belangrijke klant, vertelt Guy van het havenbedrijf Antwerpen-Brugge. De vierde klant, als je het op een rijtje zet, uh, dus dat is wel wat. Dat zijn een half miljoen containers per jaar die wegvallen. Dat is staaltrafiek die wegvalt, dat is autotrafiek die wegvalt. Bijna van de ene dag op de andere. De top drie is nog steeds uh, USA, UK en China. Op vlak van de werkstelling deed de Waaslandhaven het wel beter. Er zijn 22.000 voltijdse jobs meer bijgekomen en dat heeft onder andere te maken met de grote toename van het aantal uitzendkrachten. In Geel hebben bijna alle inwoners een gratis reflecterend huisnummer gekregen van de stad. Als laatste is nu de parochie Sint Dimpna aan de beurt. Goed voor 4.000 exemplaren. Met de nieuwe huisnummers kunnen hulpdiensten sneller hun weg vinden naar het juiste huis, ook als het donker is is. Maar er zijn nog voordelen, zegt Jos Boeks, ambulancier in de hulpverleningszone Brandweerzone Kempen. Een uniform, een huisnummer, uh, zorgt ook overdag voor betere zichtbaarheid. Dus we weten waar we ons moeten op focussen. Niet dat een uh, mooi huisnummer niet altijd duidelijk is, maar soms is het zo kunstig uh, en zo groot dat het eigenlijk zelfs niet meer opvalt. Uh, en dat je er voorbij bent. En nu kunnen we bij alle huizen eigenlijk naar eenzelfde uh, kenmerk zoeken. Uh, en in het donker, ja, aan de Zo'n 85% van de inwoners die al zo'n huisnummer hebben gekregen, plaatst het ook effectief op de voorgevel. Veel zon en het wordt 30 graden. De volgende nacht koelt het wat af tot 18 graden. Morgen alweer zonnig tot 31 graden. En dat blijft ook zo zondag. Ja, geen idee eigenlijk, maar het is behoorlijk rustig nog Ja, ja, ja, zeker. Ah, hè? toch een paar dingen. Ja, vertellen zei oh, je. Een paar je... kleine, kleine files naar Antwerpen bijvoorbeeld op de A12 en Aartselaar. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent is het een beetje vertragen aan de Kennedy-tunnel en op de binnenring rond Brussel van Groot-Bijgaarde tot zelk. Zeggen, uh, ga je naar de zee, het weekend? Uh, misschien wel, ja, want het wordt wel bloedheet hm. in, ja. Misschien zeg, ga ja, ook? Waarom was de Kraibikstunnel vanochtend toe? Het heeft mij verrast, ik stond daarvoor. <lacht> is het waar? Ah, ja, dat, dat was niet dat, aangekondigd. Zal, ja, dat, no dat zal normaal een uh, onderhoud geweest zijn. Dat doen ze s'nachts altijd. Hè. Dus dan uh, gaat die pas open vijf uur of zo. Dus uh, dat zal het geweest zijn, denk ik. Maar dan ik, ja. zeggen ze dat toch normaal op voorhand? Ze hadden mij niet gebeld. Ik vond ah, dat, ah, dat, dat is wel onsympathiek van. Zit? Nee, dat maar mag dat, dat niet. Dat is waar. Nee, nee. Ik ga, ga, ga, ga klagen. Het prachtige ja. geheim van Luisteraard Benny over de vijf minuten zien. Van 7 tot 10 juni zijn het de Nissan Flashdays Days bij je concessiehouder. Van 7 tot 10 juni zijn het de Nissan Flashdays Days bij je concessiehouder. Bon, wat ik dus probeerde te zeggen is... Van 7 tot en met 10 juni zijn het de Nissan Flash Days. Geniet van uitzonderlijke condities bij je Nissan concessiehouder. Ontdek er nu het geëlektrificeerde e-power gamma, al verkrijgbaar vanaf 299 euro per maand.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 What? on your mark, ready, set, let's go. Dance for pro, I know, you know I go psycho when my new joint hit, just can't sit. Gotta get jiggy with it, that's it. Now honey, honey come ride, d k -M -Y, all up in my eyes. You gotta a to bag with a lot of stuff in it give it to your friend, let's spin. Hey, bye looking at me, glancing a kid, wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid. a cigar right from Cuba, Cuba I just bite it, just for the look, I don't light it. They'll way to the hand me on the hands, they all play. You give it up, jiggy, make it feel like Woo! boom, like, yo, my cardio is infinite. Ha ha, McWillie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.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 The ribbon, pray my mom on the outskirts of really. You to flex on me Don't be silly, getting jiggy with it getting jiggy with it Jiggy with it Will Smith en Choy met Meteen terug naar de Fresh Prince. Oh, ik vond dat zo goed. Aan Bel Air. Elke was? dag gekeken na school. Was het 90s, of was dat uh, al miljoen? Ik denk dat het 90's was. Will Smith, wat een baasje zeg. Hij heeft vorig jaar, was het vorig jaar of twee jaar geleden, die klets verkocht. Ja. De uh, presentator van de Oscars. Moeilijk momentje. Kan gebeuren allemaal natuurlijk. Hè. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Zometeen hebben we het over de verkiezingen. Het is echt een, even een heel belangrijk moment. Maar, Benny Franken uit Diest. Goedemorgen, Benny. Goedemorgen, allemaal. Benny, jij wou nog even een geheim delen. Doe maar even. Ja. Wat is Toen ik negen jaar was, heb ik een jongen op de op schoolbus. Voilà. Ziezo, Benny. En nu ben. is het geen geheim meer en dat is ook helemaal oké. Okay. Hopla. Dankjewel, ja. Benny, om het even te delen, hè, man. Dank u wel. Hele fijne ochtend. En dan zijn er toch mensen die uh, vandaag gaan naar de bus gaan of toch naar West-Vlaanderen. Ja, Christian Sukat die zegt, uh, wij gaan vandaag met de bus vanuit Doomkerken naar Raversijden aan zee. Wij bezoeken Atlantic Wall en daarna de prachtige boerderij van Bruno en Steffi in Klemskerken, uh, waarvan, waar we van hun zelfgemaakte ijsjes kunnen proeven. Van een mooie Jersey koeien, dat is wel heel specifiek. Ja, die... ik, ik ken het verschil niet zo goed tussen koeien. Maar dat is niet zo erg ook niet, hè. toch? Het is, ook dat is helemaal oké. Okay. Het is heel specifiek. Bo, uh, even luisteren. Over exacte een jaar moet je weer even zeer goed nadenken. Voor wie ga je stemmen? Het is zo moeilijk. Hè? Regionale, federale, Europese verkiezingen. Gisteravond in het programma Wijs bij DJ Caroline de Becker. Die hebben al even gekeken naar die dag samen met Ivan de Vader, onze politieke analist bij VRT Nieuws. En Caroline, wou weten of jij nog gelooft in de politiek? Voel jij je vertegenwoordigd? Ja, luister luisteraar Didier zei in de uitzending dat hij het niet kunnen vindt dat er met zijn stem en die van vele anderen geen rekening wordt gehouden. Luister even mee. Wanneer we met een grote groep mensen onze stem laten kennen en we hopen dat de mensen aan wie we de stem geven dan niet eventuele veranderingen kunnen brengen, dat men daar dan bij een regeringsvorming bijvoorbeeld geen rekening mee houdt. Ja, heb je het over het Vlaams Belang dan? Ja. Ivan de Valderie heeft gereageerd op die uitspraak en zei ja, een partij kan veel stemmen halen. Maar daarom gaan die nog niet effectief mee regeren en meebeslissen. Luister even naar zijn uitleg. Het is niet omdat een partij 20 of 25 procent haalt van de stemmen en bijvoorbeeld de verkiezingen wint. En dat wordt dan ook zo uitgeroepen door ons bijvoorbeeld op de verkiezingsavond. Dat je dan ook meteen een soort brevet krijgt om in een regering te stappen. Je moet namelijk een meerderheid vinden. En wanneer je die niet vindt, zelfs wanneer je die verkiezingen hebt gewonnen en andere mensen vinden die wel verzamelen, wel voldoende stemmen, dat is dan ook een deel van democratie. Dat is het spel van de verkiezingen natuurlijk, ja. Pff, ik vind het heel moeilijk. Ja, dat is ook heel moeilijk. Als ik politieker hoor praat, dan heb ik heel vaak zoiets van... Oh, ...die kunnen zo rond de pot draaien en het probleem uit de weg gaan... ...en de hete patat gewoon doorschuiven. Mm -hmm. Terwijl ik vaak zoiets heb van... ...met je boerenverstand zijn er toch wel heel, dingen, heel veel dingen waarvan je denkt... ...hallo... Bij, jij werkt voor VRT Nieuws schema. Mogen jullie daarover praten dan, onderling? Van, uh, ja, ik, uh, ik, zou, ik neig toch mee naar die partij of dat... Dat is in België een beetje een staatsgeheim voor welke partij gestemd. En dus dat is ook niet helemaal zo op de nieuwsdienst. Dus uh, nee, wij praten daar niet over. Totaal niet? Nee. Het is wel zo dat er een aantal op pensioen zijn gegaan. En dan blijkt dat die plots ja. lid worden van een bepaalde partij. Of daar senator voor worden, bijvoorbeeld. Ja, Siegfried Brakke bijvoorbeeld. Om maar iemand ja, die is dan uh -huh. uit de journalistieke gestapt. Ja, en dan... Uh, vallen de puzzelstukjes wel in elkaar. Want natuurlijk, wij zijn journalisten, maar net, het zijn op, op, maar ja. mensen. Dus, mm -hmm. um, maar dan merk je wel dat er bijvoorbeeld bij briefings de ene al een ander standpunt heeft dan de andere, ja. waarbij je dan kan afleiden van... Uh, op die manier... Ah, het, ja. Maar de dat keuze, ligt heel gevoelig. De keuze maken is echt niet, uh, niet simpel. Zo. Vroeger was het gewoon een pak duidelijker. Maar inderdaad, wat je zegt, ze, ze komen een beetje naar elkaar toe. Ze draaien rond de pot en dan weet je meer wat je moet doen. Ah wel, maar dat is het wel. Ik vind het inderdaad niet meer duidelijk per partij. Zo, die staan voor dat en die staan voor dat. En je bent... Het eens met een deel van de standpunten, maar met een deel ook niet. Dus het is om de duur zo wel kiezen tussen de pest en de cholera. Denk maar al even na. het gebeurt over een jaar. En je mening vormen kan bijvoorbeeld bij ons ook. De hele uitzending van Wijs kan je nog eens beluisteren in de app van Radio 2. Klik daar op beluister. En lees ook even wat Ivan en de luisteraars gisteren hebben verteld. Het artikel staat op radio2.be. Klik door op de neus van Ivan de Vader. Altijd goed hè. Dat mag. Hij gaat daar geen last van hebben. Nee. Denk ik. Eerder van de pollen. Goedemorgen allemaal. En Christina Aguilera. Het is 13 voor 7. Het wordt een heel mooie ochtend bij ons, want de band Triggerfinger komt. Die brengen een versie van Fire van Bruce Springsteen. Wat mooi. Wat bandje heb je aan? Wat dit? Ja. Er staat love op en hartjes. Oh, is dat, dat niet... brengt geluk. Nee, dat heb ik al een paar weken aan. Maar dat valt me nu pas op. Heb je dat nog niet gezien? Ik had het ook nog niet gezien. Sorry, hè? luister en kijk even mee in de app van Radio 2. Ik zit vol liefde, hè? Oh, dat is mooi. Ja. Maar de Triggerfinger ook vol liefde, die zit dan op TV Classic samen met Bruce Springsteen. Je kaarten voor Bruce die win je over een uur. Ga nu nog even naar radio2.be en deel daar jouw Bruce Top 3. En voor je twee, het bellen we. Marco van de Regio. Ook die zie je nu in de app van Radio 2. Ik hoop dat het beter gaat, want die is al heel de week aan het sukkelen met haar oog. Met een plakkertje voor. Het is gebeurd. Oh, het is het gebeurd. Ik er twee ogen nog. Oh, je wil het, je wil het Kijk, zien. Oh, prachtig. Ja, is dat de last van irritatie naar zo'n vloeibare ontstopper. Het is weg. Vertel maar, Het is go. voorbij. Ja, ik mocht vandaag mijn plakker afdoen. En ik heb ook een oogarts gevonden, wel volgende week vrijdag, die mij genezen gaat verklaren. Dus alles is goed gekomen. Ik zie alles weer door een normale... Bril, maar dan zonder bril. Hey, maar je hebt ik... chance, want er was een filmpje op het internet van een meisje, Jennifer uit Amerika, niet zo heel slim, die was haar, haar <laughs> oog aan het ontschminken en die had niet door dat ze naast haar ontschminkpotje ook een potje superglue. Ze is echt van die superlijm. Oh, ja, oh. van die secondelijm. Ja. Oh, luister even mee. Ik heb the meest idiot person award gewonnen. <laughs> Mijn eyedrops zitten direct naast. Ja, dus heeft ze daar Oops. Ja, die zit een beetje dicht. Die heeft zo geen plakkertje nodig van jou. Ja. Zit al toe, hè? Trek een hoogstje op die manier. Margot, je zit opnieuw in een regio. Waar ga je vandaag naartoe? Ik ben in regio Gent, want hier staat iets heel zots te gebeuren. De reuze Aaronskelk, dat is die hele zotte bloem, die kan hier elk moment opengaan in het GUM. Dat is het Gentse Universiteitsmuseum. kan je ook achter mij zien. Het zonlicht weerkaatst hier hier superhard op de serres daar. Okay. Uh, en dat is echt een zeer zeldzame uh, bloem. Als ik het internet mag geloven, is het zelfs de grootste bloem ter wereld. En het unieke daaraan is dat die maar 48 uur bloeit. En dan is het gedaan. En dat is echt Oho. een heel spektakel. Zowel visueel, want ja, die bloem wordt ook de penisbloem genoemd. Het is heel groot. <lacht> okay. Heel imposant. En, en daarnaast is de geur ook... Um, ja, is er veel te doen over die geur. Want die bloem produceert blijkbaar een geur... Ja, de geur van rottend vlees. Oh. Ik ga nu iets heel raar zeggen, maar ik, heb, ik kijk er eigenlijk naar uit om dat eens te ruiken, want ik heb daar al zoveel over gehoord. Uh, en nu is het mijn kans. Maar het is nog niet zeker of ze in bloei gaat staan of niet. De man van uh, het gum had mij gezegd, het zou vannacht wel eens kunnen gebeuren. Dus kijk, ik ga binnen gaan en rond 20 voor 9 vertel ik jullie alles over de reuze Aaron oh, En vooral is dat met je twee ogen kunnen ruiken. wordt helemaal goed. Yes. Zeg maar, gewoon nu je toch uh, die piratenlap weg is... Ja. Kijk eens achter je. Het is volgens mij uh, afvalophaling in Gent. Ik merk het ook, ja, er staan groene zakken. Mm -hmm. Ziezo, uh, over twee uur dan uh, zien en horen we alles over de Aaronskelk. Die I want to spend my money where the days are sunny and bright.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 Take a moment longer, open up your heart with me Let it float and just keep singing I'm just looking for a good time Wanna take a never-ending holiday your leaders on the coastline Ooh. At a beach, to feel feels so far away But I'm really just a punchline mm -hmm. Cause I already have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 Ik zie me dat je weet. Wat...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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, zij is in mijn wereld. Zeg maar wat je wil dan, Nil dan, Nil dan. dan, dan. Staan Van, stil stil. Van. Zeg maar wat je wil dan, dan, dan, dan. Stel. Stel, van, stel, van. Ik neem je mee. Neem je mee, op reis. Neem je mee.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 ...van Bruce Springsteen. Human Touch, The River, Hungry Heart. Ja, allemaal goed geprobeerd. Maar, Rudy... ...het moet allemaal op de, de site van Radio 2. Maar je hebt nog even... Hè, ...nu even Radio 2.be. Klik daardoor. En dan kun je gewoon je top 3 doorgeven van Bruce Springsteen. En Track Finger komt. Goed, hè. Heb jij lood ooit gedrumd? Ja. Nee, uh, ik ben niet zo muzikaal aangelegd. Ah, ik kan het leren. De beste drummer van België komt mee. Mario Gosses. Ja, Ik kan het vragen, maar ik denk niet op een uurtje tijd dat dat opgelost gaat geraken. Die mept zo hard dat je dat uh, volgens mij gewoon kan leren. Ik vind dat wel heel cool om te zien. Ik hou wel van drummers. Ja, Allee. Ja, de, van de vibe, hè. Je, je kan het niet meer uitleggen. Zo. Je houdt van Mario Gossus. Het gebeurt straks al. Ho, ho, ho. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht met Ruben van Gucht en zijn vrienden. En live muziek van Ozark Henry en de Starlings. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit de Oude Post in Halle. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. zal bestaan uit drie generaties: de verwervers, de ervers en de bedervers. Op het goede ik mij niet een beetje ik. Lieve maakt blinde, Alex.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 Waarom verkoopt de brandweer van Antwerpen koffie aan jouw deur? En de kaarten voor Bruce Springsteen het gebeurt allemaal nog voor actuur? uur. Elke dag, voor 2. Radio 2. Zeven uur exact, Via Nieuws met Shema Sai. Goedemorgen, er is een nieuw Europees akkoord over de opvang van asielzoekers. En door de hitte wordt er gewaarschuwd om je goed te beschermen. De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord over een nieuw asiel- en migratiebeleid. Alle landen zullen verplicht moeten bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Een land dat geen mensen wil opvangen, zal dan wel moeten betalen. Aan de Europese buitengrenzen, zoals in Griekenland en Italië, komt er ook een snelle procedure. Mensen die geen recht hebben op asiel, zullen dan ook sneller teruggestuurd worden. Het is een historisch akkoord, omdat de Europese landen de voorbije jaren nooit overeenkwamen, zegt onze collega Rob Herbaut. De Europese landen waren vragende partij voor meer solidariteit van andere landen. België, Nederland en Duitsland zeiden dat weer tegen die Zuid-Europese landen. Jullie moeten mensen meer gaan tegenhouden, zodat ze niet doorreizen naar ons. Landen in Oost-Europa zeiden, ja, wij willen helemaal niet meedoen met dat asiel- en migratiesysteem. We willen helemaal geen asielzoekers opvangen. En nu is er toch een akkoord en daarom kan je het wel historisch noemen. Het Europees parlement moet het nieuwe asielbeleid wel nog eerst goedkeuren. Het wordt vandaag en de komende dagen erg warm, met temperaturen van 30 graden of meer. In verschillende sectoren, zoals de bouw- en de woonzorgcentra, is er een hitteplan. Maar het is voor iedereen belangrijk om je te beschermen tegen de warmte, ook als je moet autorijden, bijvoorbeeld. Mich Vergouwen van Mobiliteitsorganisatie VAB geeft een aantal tips. Je auto verluchten bij vertrek is echt essentieel. Dus Zet meteen je ramen open. Zet de ventilator of airco op het maximum. Een andere tip is om in de schaduw te parkeren. En als je toch in de zon geparkeerd staat, is het wel nuttig om een zonnescherm te leggen. Want het dashboard van de auto absorbeert de warmte. En als het buiten een dertigtal graden is, ja, de contacttemperatuur met je dashboard kan oplopen tot meer dan 90 graden. Dit jaar hebben de Vlaamse politieke partijen al bijna 2,5 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op Facebook en Instagram. Dat is 34% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. N-VA en Vlaams Belang gaven samen het meeste geld uit. En dat komt natuurlijk door de verkiezingen van 2024, zegt onze collega Tim Verheijden. We staan één jaar voor de verkiezingen van 9 juni volgend jaar en er lijkt geen maat op de online advertentieuitgaven te staan. We zitten zoal ook ruim 600.000 euro boven het bedrag dat de partijen vorig jaar uitgaven in dezelfde periode. Alle partijen op groen na geven trouwens meer uit. N-VA en Vlaams Belang staan met stip bovenaan. Samen zijn ze goed voor meer dan anderhalf miljoen euro van de dus bijna 2,5 miljoen euro advertentiegeld. De vakbonden van supermarktketen Delijze hebben gelijk gekregen in een rechtszaak tegen de directie. De top van Delijze had stakingspiketten aan winkels verboden en ook distributiecentra mochten niet meer geblokkeerd worden. Maar een rechter in Waals-Brabant zegt nu dat er geen strafbare feiten zijn gebeurd aan de winkels en dat die directie dus niet zo had mogen ingrijpen. De vroegere Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij volgende week voor de rechter zal moeten komen. Hij is aangeklaagd in een onderzoek naar geheime documenten die vorig jaar zijn gevonden in zijn huis tijdens een huiszoeking. Die documenten zou hij meegenomen hebben toen hij stopte als president en dat mocht niet. Bjorn Soenus in New York, dit is toch wel heel uitzonderlijk. Daarmee is hij de eerste president of ex-president in de Amerikaanse geschiedenis die dat overkomt. En het zou gaan over zeven aanklachten om precies te zijn waaronder meer het illegale achterhouden van geheime regeringsdocumenten tussen zit, belemmering van de rechtsgang, valse verklaringen die zijn afgelegd, samenzwering en het schenden van de spionagewet door het meenemen, ongeoorloofde meenemen volgens de onderzoekers van geheime documenten. Het is niet de eerste keer dat Donald Trump ...voor de rechter moet verschijnen. Hij wordt bijvoorbeeld ook vervolgd... ...voor illegale betalingen aan een pornoactrice. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De 1.19 in Meer is pas sinds vanochtend terug open na. een zwaar ongeval met twee vrachtwagens gisteren middag. Vooral het blussen van vier elektrische auto's zorgde voor problemen. En in geel heeft bijna iedereen nu een gratis huisnummer gekregen dat je ook kan zien in het donker. Veel zon vandaag tot 30 graden in het weekend toevoer nog een graadje bij. Maar zondag is er dan wel een kleine kans op onweer in onze provincie. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je straks om half acht. Kom maar even kijken, Hajo. Problemen op dit moment. Oei. We zijn hem even kwijt. Dat gebeuren natuurlijk. Hajo, kerel, ben je er nog? Nee. Bon, we maar eens even kijken. Uh, er zijn problemen op de Antwerpse ring richting Gent. Beetje trager dan de Kennedy-tunnel. De binnenring rond Brussel, dan van Groot tot Selk. Op de buitenring vlies je bijna een half uur van Eigenbraken tot Waterloo. Want daar zijn ze aan het werken. Ziezo, wees opgelost.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 It's not a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 If I can't have you van Sean Mendes. We hebben even gecheckt wat er aan de hand was met Hayo daarnet. Hayo van het verkeer. En hij was ons vergeten. Oh. Hey, hey. Ja? Hoe oh, kan je ons nu vergeten? morgen. Je vrijdag begint. Hoe zullen wij hem een keer vergeten? Ah, nou. Ja. Ah, eens kijken hoe dat, dat voelt. De lieve luisteren. Ja, jou vergeten we nooit. Want het weekend, dat zie je, dat voel je vandaag vrijdag 9 juni. De dag dat je hoort op Radio 2 dat er een hitteplan komt. Het wordt, het wordt echt puffen van het weekend. Maar... Leuk natuurlijk, aan de zee ongeveer 23 graden. En dan iets dat binnenkwam bij onze luisteraar. Ja, ik vind het heel belangrijk om mee te geven. Gael Soveliers uit Aalter zegt, ik zie in de stad mensen wandelen in deze hitte met hun honden. Maar ze vergeten dat de grond, de vloer echt enorm warm kan worden. En de kussentjes onder hun pootjes uh, kunnen heel erg verbranden. Hmm. Dus misschien beter gras opzoeken. En die dieren vinden een wandeling in de vlakke zon eigenlijk echt niet fijn. Dus inderdaad, een beetje te warm voor, voor uh, honden en andere dieren. Goeie tip. En dan, een nieuwtje uit Antwerpen, toch even opletten. Daar zijn oplichters aan het werk. Het vindt het heel bijzonder allemaal. Schema van het nieuws, wat doen ze? In Deurne en Borgerhout zijn er mensen die zich voordoen als mensen van de Antwerpse brandweer. Ze proberen dan deur aan deur koffie te verkopen om zogezegd dus geld in te zamelen voor de brandweer. En wat doen ze dan? Ze bellen aan. Ze vragen of je koffie wil bestellen. Ze nemen je geld dan ook aan. En ze beloven dan de koffie later langs te brengen. Maar natuurlijk komen ze dan niet terug en je bent je geld kwijt. Allee. Het zijn natuurlijk valse verkopers. en Ze behoren niet tot de brandweer, want in Antwerpen verkoopt de brandweer sowieso nooit huis aan huis. Maar zijn van, van die almanakken, dus dat niet? In Antwerpen denk ik niet. Nee, ook niet. Zo'n zo uh, almanakken. Zo, dus een kalender, <lacht> kalender met van die halfnaakte brandweermannen op. Van die spuitgas. Ja, lees zeg, ja. wie koopt dat nu? Dat <lacht> is <lacht> <reet> er blijkbaar. <lacht> maar hoe straf is dat dat mensen op de kap van bepaalde ja. organisaties en, en in goede doelen geld proberen te verdienen? Allee. Hoe, hoe kan je dat dan herken, herkennen dat die vals zijn? Ja, als mensen voor een organisatie of goed doel werken, dan gaan ze daar altijd een bewijs van kunnen laten zien. Een pasje bijvoorbeeld. En als je echt twijfelt, dan kan je altijd naar de organisatie bijvoorbeeld de brandweer bellen om te vragen komen jullie eigenlijk echt huis aan huis want er stond hier net iemand aan mijn deur. Let ook op de prijs. Voor goede doelen is de prijs van een product natuurlijk altijd wat hoger dan je normaal zou kopen in de winkel. Maar als het nu echt te hoog zou zijn, ja, dan zou het wel eens een valse verkoper kunnen zijn. Het is ja. wel erg dat je op de duur ook mensen die echt voor een goed doel komen dan niet meer gaat vertrouwen, dat vind ik zo erg. Ja, ik vind dat deur aan deur verkoop altijd een beetje angst. Ja, je bent zo terughoudend, terwijl het misschien soms gewoon... Er was iemand die van een energiemaatschappij ooit eens aan mijn deur stond en vond ik echt, die, die maakte het zo kapot. Hallo, ik ben van Hubbel de Pup en uh, amai, wat een mooie deurbel heeft u. Brr. Ja, nee. Dat, nee. Echt, die begon over mijn deurbel. Ik heb nu niet zo'n speciale deurbel. Heb, zo. Nee, want ik ben er al geweest. Het ja. is echt heel gewoon. Schandalig. Ik, een nieuwe deurbel. <laughs> Teg, maar ik heb wel nog regelmatig Jehova's getuigen aan mijn deur. Ah ja. Denk zeker twee keer per jaar. Ga je dan in gesprek? Ja, die zijn super vriendelijk en... Uh... De laatste keer stond ik voor mijn deur en die spraken mij aan: ah, mevrouw, mag ik eens iets vragen? En die leek, die zijn super vriendelijk. Dus ik dacht, ja, natuurlijk. Ik denk, die willen de weg vragen. Of, of mm -hmm. hè, zeggen: ah, ik ken jou van Goeiemorgenmorgen. supergoed programma. Maar nee nee, nee, nee, nee. Ze begonnen dus over het licht en over de goedheid. En ik dacht: oh, oké, okay, gaan we weer. Ja. En ja, ik, ik laat die mensen dan wel hun uitleg doen. Dat wel. Maar ja. Maar dus, Antwerpen, let op: de brandweer verkoopt geen koffie. alleen kalenders <laughs> stelt Laureen nu iets zou willen verkopen dat zou jij ook kopen hè ze zit in new york tegenwoordig heb ik gezien goedemorgen die mag aan jouw deur komen verkopen hè ja baby we both know this is not a time it's time to say goodbye This is not the end It will come a day When we will find a way Zoals uh, Tim van Heester uit Turnhout laat weten, in verband met uh, huis aan huis, ja, die Laureen die verkoopt vast zonnebanken aan huis. Ja, mannen, serieus. Hoe Omdat die, die tussen van die zo? zonnebanken lag op het Ah, ja, ja, ja. Ja, dat is waar. Uh, Gunther, of die Marius. laat nog weten. Ja, Peter moet een beetje minder over deur aan deur marchanten zagen, want die heeft zelf ze ooit verkocht. Was ik al vergeten? Just, dat is wel waar. En? Ja. Ging dat goed? Veel nee, verkocht? Ik heb er geen enkele verkocht. Bye. Goede nee, verkoper. Nee, ik was echt een slechte verkoper. Waarom? Ik kon het niet, omdat... Ja, die kostte zoveel geld. Dus ik deed mijn verkoopspraatje, zag de mensen overtuigd geraken. Maar op het einde zei ik van ja, ze kostte wel... Het was toen oh, 1250 euro. Ik denk dat dat nu ongeveer 2500 euro zou zijn. Ja, dat is superveel. Ja, dat waren heel... een heel goede stopzuiger. Dus ik zei ook, dat is misschien wel wat veel. Dus dat moest ik, er, ik moest dat er altijd bij zeggen van mezelf. Dus ja, dan verkoop je niet, hè. Nee, nee. nee gaat niet goed. Vandaar. Maar goed, maandag goed bezoek. Kan ik wel verkopen? Dan hebben we de man die radio DJ is, TV-presentator, muziek, god en vrouwenidool, Aaron Blomaard uit Aalst. En hij heeft een eerste zomerhit uit. Zonde. Komt hij spelen? Bijna zo goed als onze goeie Morgen Die kan je winnen de laatste keer deze week. Over twee minuten in. Punto. punto. Depot lanceert de herstelbaarheidsindex. Toestellen met een hoge score kunnen makkelijker hersteld worden. Hello. Altijd kwaliteit, gewoon goedkoper. Subito, dat is minstens één kans op drie om te winnen. Happy, go, lucky, yes, gewonnen! Nu kan ik die laatst midden naar de zon boeken. Subito, happy, go, lucky. Speel op nationaleloterij.be of in je verkooppunt.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 Right Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Het is al een moeilijke week geweest voor de kandidaten van Punto Punto. Ja, twee keer gewonnen, twee keer verloren. Ja, maar ik vind op vrijdag moeten we toch uh, net die ene... Ja. Extra hebben die. Ah ja, oké. Okay. <laughs> Drie, twee en dan is het positief. Dan kunnen we de week positief afsluiten. We gaan naar de provincie Antwerpen naar Mechelen. Geert van der Smissen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen Kim en Peter. Uh, en de hele ploeg natuurlijk, hè? Want uh, jullie zijn daar met uh, verschillende mensen. Dat is waar. We moeten kijk, dat even... Ik wil nu al dat hij wint, zo'n toffe ja, man. Ik, even, ik ga even uh, kijken, je gaat nooit geloven wat er gebeurt. Ik ga naar de ploeg, en die gaat zo meteen even een applaus geven voor jou. Ja, ja dus uh, ploeg, even applaus. Ja, hier zitten ze allemaal. Ongelooflijk, hè? Ja, kijk. Dat is Radio 2, jongen. Wij kunnen overal naartoe. Heel sympathiek van jou, Geert. Geertje. Geertje, Geertje. Zelfstandige thuisverpleger. Wie is de eerste zometeen? Uh, wat blijft. Wie is de eerste die je gaat uh, thuisverplegen? Oh, ik heb er al drie gedaan. Amai. Oh, mij? Wat? Ja, de ja ja, ik ben al bezig van uh, half zeven hè, was ik bij de eerste patiënt. Oh my. Ja, en alles betreft. goed gegaan? Ja, ja, ja, ja. Ja, het wordt vandaag niet echt een drukke dag. Ah, dat is goed. Wacht, concentreer je ja. man, want zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter sowieso. En dan aanvullen bij drie juiste antwoorden een exclusieve morgen ook. Snel spelen en pas meteen als je het antwoord niet weet, wens je veel succes. We beginnen vanmorgen met de Y of de Y of de Y. Wat je maar wil. Welke Y is een verschrikkelijke sneeuwman die niet echt bestaat? Ehm, um, oh, uh, pas. Welke Z is een stoere aansteker die je hervult met benzine? Zipper. Welke A is een ontsteking van de luchtwegen waarbij je moet puffen? Astma. Welke B is de hoofdstad van Hongarije? Oei. Oh. Oh, sorry. Ik ah, weet het leed, niet. Het is niet erg, het is niet erg. We gaan overlopen. De Y, oh. de verschrikkelijke sneeuwman, was de Yeti. De Yeti, de Yeti natuurlijk. Ja. ja, De zette stoere aansteker die je hervult met benzine was De Zippo. En de A-ontsteking van de luchtweeg, ja, was astma. Dat wel. En we zochten Budapest, hoofdstad van Hongarije. Ponto, ponto. Oh, tuurlijk. Maar man, je hebt nee, sowieso de dag, de dag gemaakt van de ploeg van GoeiemorgenMorgen. Dank je heel fijne ochtend. Ah, voilà, dat is ook al goed. Ik ben genieten van. Dat is ook al goed. Veel belangrijker. Ponto. Speel maandag zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja. <laughs> Het is vertrokken, dames en die weer. Weer, hè? Luister en kijk mee in de app van Radio 2 en zie haar dansen op Baby One More Time. Dat het een beetje warmer aan het worden is. To, gaat het? Ja, ja, ja. ik vind het een heel goed nummer. Onwaarschijnlijk. Hè. Het is 24 over 7. Goedemorgen, Morgen. Radio 2 Weerman Bram. Goedemorgen, Morgen. Wauw, wauw, wauw. Ik zie de zon opkomen op dit moment. Heel mooi. Ja. Ja, wel, het is eigenlijk nu het moment om even de ramen en de deuren nog volledig open te zetten en nog een beetje van die koelte binnen te halen. Want ja, we staan echt wel voor een, een zonnige en een heel warme dag met vandaag in de Ardennen 5, 26 graden. Ook aan zee wordt het vandaag wat warmer dan de voorbije dagen. Gisteren bijvoorbeeld daar 17 graden, maar vandaag gaan ze daar naar 3 of 24 graden. Dus dat is toch al wel wat aangenamer. En dan in het, in het binnenland, dus de rest van Vlaanderen en in Brussel, daar gaan we naar 29 of misschien zelfs een eerste keer 30 graden met dus heel veel zon in de loop van de dag, een paar stapelwolkjes, maar het blijft droog. Goed voelbare wind uit het oosten en aan zee, daar ontstaat een zeebries. Mm -hmm. Vannacht dan helder weer, zacht weer wel, met 16, 17 graden. Nu opnieuw die ramen en deuren dus heel even open zetten want morgen wordt het nog een keertje zonnig en warm met dan 30 tot 32 graden in het binnenland. Voor verkoeling kan je naar de kust, daar 6 à 27 graden. Met morgen een, een een onweerszone die wat dichterbij komt, maar die blijft nog boven Frankrijk hangen. Dus bij ons blijft het droog en zonnig. Ook op zondag verwachten we ja, op de meeste plaatsen toch wel droog weer. De onweersbuien die blijven vooral in Frankrijk hangen. Misschien zo één onweersbuitje dat dat het westen van het land kan bereiken. Opnieuw tropisch warm weer op zondag met 31 graden. Ook maandag nog altijd zonnig en heel warm. En zelfs daarna nog ja, dinsdag, woensdag, donderdag geen 30 graden meer, maar toch nog altijd achter 29 graden. En ja, nog altijd, meestal droog weer. Geen regen in zicht? Nee, nee, nee. Ik niet. volgende week ook nog niet. Nee. Kijk, daar moeten we het even mee doen. Dankjewel, Bram. Ja. niet van het weekend. Dan blijven al die pollen hangen, hè. Ja, dat wel, hè. Dat is lastig. Ah. Nu, wel goed nieuws. Vandaag zit Margot van de regio in de regio Gent in de plantentuin. De reuze Aronskelk zou in bloei staan. Ja, zo'n plant met een bijzondere geur is dat. Zou stinken. En op dit moment kun je beelden zien van die Aronskelk. Uh, je kan Margot ook zien. Je kan zien in de app van Radio 2 en op VRT hoe groot. Dat is een enorm ding, zeg. Uh, uh, uh, het is een livestream, Aaronskel. maar uh, ligt het aan mij of is die nog redelijk uh, dicht? <laughs> ja, die is aan het open gaan, maar staat inderdaad nog niet, uh, nog niet helemaal open. Zo. Maar kijk, hopelijk misschien... Het kan nog... nog gaan gebeuren, hè. Over een uur dan... Uh... Gaat die Aronskelk open? Ja, Margot staat daarnaast. Dat gaat beginnen bewegen. Hè? Alles bloeit en groeit naast Margot van de regio. Hè? Dat is. En als je wil weten hoe het gaat met de kelk van Aaron zelf, moet je maandag luisteren. <lacht> die komt! Ja, Aaron Blommard. Ja. ja, met zijn kelk. Nou, maar ik hoop het. Ik heb er lang over nagedacht. Dit is een zonde. We hadden het goed zoals het was. Maar jij bent toch beter af met hem in je verleden.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 Zonde, zonde, zonde. Van Aaron Blommaert, maandag dus in de show vooral. Exact half acht. Zometeen een nieuws uit je buurt, heer Schema. Goedemorgen. Heel wat bedrijven nemen maatregelen om hun werknemers te beschermen tegen de hitte, zoals in de bouw- en woonzorgcentra. Want dat wordt heet en dat is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen die buiten werken. En de Europese Unie heeft een nieuw asielakkoord. Alle landen zullen verplicht asielzoekers moeten opvangen en als ze dat niet willen, zullen ze moeten betalen. Mensen zullen ook sneller teruggestuurd kunnen worden als ze geen recht hebben op asiel. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marie. Het heeft nog de hele nacht geduurd voor de E19 in meer weer helemaal vrij was na een zwaar ongeval gisterenmiddag. Een tankwagen met melk was er toen op de pechstrook tegen een vrachtwagen gebotst die vier elektrische bestelwagens vervoerde. De twee vrachtwagens en de berm vlogen daarna in brand. Het was vooral het blussen van de elektrische auto's wat voor problemen zorgde, vertelt brandweercommandant Luc Vaas. De elektrische voertuigen ja, die hebben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 De handel met Rusland is bijna volledig weggevallen en dat heeft ook gevolgen voor de Waaslandhaven, een onderdeel van de haven Antwerpen-Brugge. Vorig jaar daalde het aantal goederen dat er behandeld werden met 9% tot 90 miljoen ton. Rusland was een belangrijke klant, vertelt Guy van het havenbedrijf Antwerpen-Brugge. De vierde klant als je het op een rijtje zet. Dus dat is wel wat. Dat zijn een half miljoen containers per jaar die wegvallen. Dat is staaltrafiek die wegvalt, dat is auto trafiek die wegvalt, bijna van de ene dag op de andere. De top drie is nog steeds uh, USA, UK en China. De Waaslandhaven had wel goed nieuws over de tewerkstelling die voor het eerst in vijf jaar is gestegen tot 22.000 voltijdse jobs. Dat is een stijging van ruim 4%.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 huisnummer niet altijd duidelijk is, maar soms is het zo kunstig uh, en zo groot dat het eigenlijk zelfs niet meer opvalt uh, en dat je er voorbij zet. en nu kunnen we bij alle huizen eigenlijk naar eenzelfde uh, kenmerk zoeken um, en in het donker ja, het reflecterende effect is dan ook wel extra Toch zijn er ook mensen die wel een huisnummer gekregen hebben, maar die het niet aan hun voorgevel hangen Het gaat dan om zo'n 15% van alle inwoners van Geel veel zon, het wordt 30 graden. De volgende nacht koelt het wat af tot 18 graden. Morgen alweer zonnig en 31 graden. En dat blijft ook zo zondag, met dan wel een kleine kans op onweer in onze provincie. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VT Nieuws. Ik ben ik wel zeer benieuwd, want daarnet was hij ons vergeten. Ja, erg, De maar... tovenaar van het verkeer. Oh, sorry daarvoor. Daar nee, geen probleem, ja. Hajo. Je bent ook een mens. Dat is, ja, er eh, een... ja, waren wat technische problemen op een andere net en vandaar dat ik uh, niet op tijd was eigenlijk en het gewoon vergeten was, inderdaad. Ja, genoeg hm. over Q-Music. Vertel. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, de file is naar Brussel. E40, een kwartier van Sterrenbeek tot Kraaienem. Uh, daar zijn ze een uh, brandende auto aan het blussen, dus uh, goed opletten daar. E429 is ook een kwartier bij Halle. De binnenring rond Brussel, daar verlies je tien minuten van grote bijgaarde tot Jette. En op de buitering kan je beter wegblijven uh, in de buurt van Waterloo, want dan zijn ze aan het werken vanmorgen. Er staat maar liefst drie kwartier file vanaf Eigenbrakel. En dan gaat er uh, één file naar Antwerpen. Dat is alles voorlopig op de 1.19 bij Sint-Job. Dat is het al? Ja. Oh, oh, ja dat heerlijk. Schrik. Dan maakt er dat, dat soort ervoor dat je over twee minuten al meedanst met de Whitney Houston. Wordt ook eens wakker met. Morgen, morgen, morgen, morgen. Bijvoorbeeld en Kim. in Arantantij. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op ElizaWassier.be.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 Houston, I wanna dance with somebody. Het is 20. Morgen. Voor 8. Oké, okay, lieve mensen, als ik zeg Bruce Springsteen. Wat zeg je dan, de uh, boss? The bo Blijkbaar heeft hij dat niet graag, die bijnaam, de ziel. Ah, sorry, Bruce. Ja, dat wist ik niet. mens is niet aan het luisteren, denk ik. weet we. jij niet, hè? Nee. Als je Bruce Springsteen live wil zien volgende week zondag op TV Classic, hebben we hier in die enorme Radio 2-kast nog kaarten heel het weekend. En bijna jouw eerste kans Ja, over een paar minuten vul jouw ultieme top 3 nog even in op radio2.be. Klik op de nieuws van Bruce en luister. En kijk nu mee in de app van Radio 2 en VRT1. Want zie ze zitten, de band Triggerfinger, Allee, toch een deel daarvan, Um, jij was onder de indruk van het pak van uh, zanger Ruben Blok. Ja, hij ziet er super knap uit. Hij heeft een... Uh, allee, het, het pak, hè. ik wil niet verkeerd uh, overkomen. Het is een groen pak met allemaal motieven op. Het is super stijlvol. Ja, het valt ja. op als je binnenkomt. Blijkt Dries van Oten te zijn, maar heeft een, uh, ja, heeft een ingang. Vertel eens Ruben, Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ja, zeg. Oh, oh, oh, jongens en meisjes. <laughs> ja, mijn vrouw die werkt daar, dus ik heb... Voilà. Korting. Nou, ik zit langs de binnenbaan. Uh. Heel goede connecties. <laughs> een connectie, inderdaad. Iets minder btw, zeggen ze dan. Um, daarnet waren we nog bezig. Ik zei dat nou, de beste drummer van België komt, Mario Goosses. Ja. ja. Wel een reactie binnengekregen, Mario? Sorry. Ja, Michel Jannes zegt in de app de beste drummer van België is Ben Krabé. Ja, natuurlijk. Er <lacht> is ja, maar één Ben Crabé, dus ah, ja. ah, dat is natuurlijk het beste. Ik vraag me dan wel af, zonder even heel technisch te worden, Ben Crabé, een goede drummer van uh, Blokken en van de Kreuners natuurlijk. Ja. Wat is nu het verschil tussen jouw drumwerk en dat van Ben? Dat ik ben eigen? groter. <lacht> <lacht> Oké, okay. is wel de kleinste drummer misschien. Iedereen is groter. <lacht> Maar zou je, zou je kunnen drummen bij de kreuner? Uh, Technisch. Uh, ja, ja uh, misschien wel. Uh, maar Ben doet dat keigoed. goed. Hè. Uh, nee, ik bedoel wat is een goede drummer. Een uh, goede beat kunnen spelen, aan beat houden. En, en hij doet dat goed. En hij uh, en doet dat ook zo. Een goede drumhaar. Ja, je bedoelt over dat drumhaar dat hij hij drum he? hebben. Dat heeft, heeft hij, hij wel niet. He? He? Nee, dat heeft hij wel niet. Je moet, moet zo met een bles wat kunnen vooroverhangen. En dat geeft zo nog wat extra rock en roll. Ik zie dat graag. Ik, heb ja, een dat ik ben niet, hoor. Drumhaar gehoord. Ik ben helemaal mee met u. Mario ja. heeft dat wel, hè? <lacht> <lacht> <Ja>? Extensions. <lacht> ja. Trigger finger. Jullie staan ook op TV Classic volgende week. Ja, de kans dat het nog altijd 130 graden is, uh, is dat nu goed? Of niet goed voor een band, Ruben? Uh, dat zal de situatie uitwijzen. Je weet nooit op voorhand of een concert goed gaat zijn. En soms lijkt de, lijkt de situatie misschien iets minder uh, voordelig. Ja. Maar toch kan dat zijn dat je dan een tof concert doet. Maar, ja, voelt toch als een, zeker voor een drummer, toch wel als een soort brandweerman ja. die een brandend huis binnengaat. <laughs> ja, nu, ik moet eerlijk toegeven, ik, ik, ik ben misschien zelfs al een beetje zenuwachtig daarvoor. Ja? Ja, want ik vind ergens dat we ook wel een klein beetje een vreemde eend zijn Weet je wel Op dat festival met Simply Red en dan ah, Jack zo. Johnson ervoor oh. Ja, ja oké, okay, ik snap Dus, het. dus dat ik wel van, ah ja, wauw, gaat dat publiek ons wel Ik denk dat wel, ja, ja jullie gaan ze opwarmen Zo meteen trouwen ze ook, hè. Um, nu, Ruben, Nu, ik geboren. zag vooral een trouwfoto van jouw proficiat. <laughs> Dank u wel Hoe heb je dat gevraagd aan je verloofde van, ja, we gaan trouwen uh, wij waren er al een tijdje over aan het denken. En ik denk zo'n jaar of drie geleden waren wij op vakantie in Creta. En dan heb ik dat gevraagd, s'avonds bij de ondergaande zon aan het strand. Oh. Maar uh, ja, dat, ik had ook, ook. Ja, dat was een beetje een, een bevlieging op, op die vakantie op het moment. Dus ik had ook natuurlijk geen verlovingsring bij. Maar ik ben dan naar zo'n winkeltje waar ze opblaaskrokodillen en zwembandjes verkopen. <lacht> daar uh, in een dorpje verder binnengewandeld en voor drie euro uh, de verlovingsring gekocht. En dan, voilà, s'avonds bij de ondergaande zon op mijn knieën aan het strand. Wel, wel heel romantisch, maar weet jouw vrouw intussen al dat dat maar drie euro heeft gekost? Hier oh ja. Oh. Ah ja, oké. Okay. Wat vond <lacht> je daarvan? Ja, want je ziet dat niet aan die ringen. Nee, je ziet <lacht> nee. dat het een echte diamant is. Ja. ja. Wat maar, vond ze van? Ze vond dat... Ik denk dat dat niet het probleem was. Dat, uh, gewoon het feit dat ik, dat ik het vroeg op die moment, dat was, uh, werd gesmaakt. Maar mooi verhaal. Ze heeft is waarden is enorme. Ah, wel, altijd goed. Waren er tranen bij? Uh, er waren geen tranen bij, maar het was wel heel fijn. Dat is goed, gelukkig. Maar. Ja. Jullie gaan zo meteen vooral uh, Bruce Springsteen doen. Allee, vooral uh, een liedje van hem. Met een goed verhaal. Dit liedje... Fire van Bruce Springsteen, dat... Ja, iedereen kent hem van de Pointer Sisters. Ja. Het, het wordt alleen nog maar beter, want voor wie had hij het geschreven? Eigenlijk had hij het voor Elvis geschreven. Ja, hij had Elvis gezien in Las Vegas, denk ik, in 1977. Uh -huh. En hij had er een demo van gemaakt zelfs. En, uh, maar Elvis heeft het nooit gehoord, want hij is overleden in, in augustus 1977. En dan heeft uh, Robert Gordon heeft het eerst opgenomen, een rockabilly-artiest in de jaren 70. En, en kort daarna, de Pointer Sisters. En die hebben er eigenlijk een, een, een redelijk grote hit mee gescoord. En op dat moment hadden zij, is die song hoger in de hitlijsten geraakt dan een der welke andere Bruce Springsteen-song. Dus oh. Oh. blijkbaar vond hij, <laughs> vond hij dat toch een beetje... Ambetant. Oh, ironie. Ja. Maar jullie gaan er iets nog beter van maken. Jullie mogen intussen naar uh, de loft gaan, naar ons Radio 2-podium Triggerfinger. En lieve luisteraar, hou je klaar aan de app van Radio 2 en ook aan VRT1. Je zal ze zien, maar vooral. We hebben hier die eerste kaart liggen. Hou straks je telefoon klaar, want misschien bellen we jou. Hoeveel tit trouwens? Fire van Bruce Springsteen, live door Triggerfinger. Ruben en Mario, die zijn jullie.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 Later. Fire van Triggerfinger. Zo goed gedaan weer. Hè. Supergoed. En die gele zegt in de app, wauw, Triggerfinger. Ik ben 62 en grote fan. Zeker de stem, maar ook de drummer is super, wauw, maal duizend. Dat is duidelijk. Ah, dit, is, dit is zo prachtig. Dit vind ik zo, zo waanzinnig. Om maar te zeggen, er zijn heel trouwe luisteraars. Mm -hmm. Dus ik moet het even kaderen. Weet je nog, we hebben een tijdje geleden kaarten weggegeven voor uh, Elton John. Mm -hmm. En toen moesten mensen raden hoeveel keer Your Song voorkwam in de song die we toen gespeeld hebben. Klopt. Nu hebben mensen massaal acht keer, negen keer, tien keer doorgestuurd. Ja, maar ja. Terwijl we helemaal niet gevraagd hebben. We niet keer gevraagd? Fire voorkwam in fire. Ik sta echt te kijken. Ik vind openbond. dat wel tof. Het is dus heel warm. Nee, het, het zal anders gaan. Het gaat over het feit dat jullie een top drie hebben doorgeëpt Van Bruce Springsteen. En misschien krijg jij wel een telefoon en win je die kaarten. Want dat concert is uitverkocht. TV Classic, volgende week zondag. Goedemorgen, morgen, Goedemorgen, John de Smet uit Uitbergen, Berlaren. Vertel eens snel, wat is jouw top drie voor Bruce Springsteen? I Mijn mean, top drie is Born to Run, Born in the USA en Dancing in the Dark. Hey, wel, dat is heel goed gedaan. Heb je tijd volgende week zondag om naar een feestje te gaan? Tuurlijk hebben we tijd. Dan ga je! Maar ja, proficiat! appla. Ah, oh Goedemorgen, gewoon leuk hè. Je gaat er ook uh, Triggerfinger zien. Wat vind je daarvan? Pas op, ze zitten hier de mannen, hè? Ja, wel, ik ken meer liedjes van Triggerfinger dan van uh, Bruce, uh, Springsteen. Om eerlijk te zijn. Dat is fantastisch. Tuurlijk wel. Kijk. Twee vliegen in één klap. Veel plezier ermee man! Ja, super. Ja, wel. Je wel. En als je denkt van, goh, ik wil het ook. Gewoon top 3 in de Radio 2. .de-website even doorduwen. En op die manier kun je van het weekend nog kaarten winnen. Ja, uh, fantastische versie trouwens. Proficiat uh, Ruben en Mario. Dank je de... wel. Ze gaan jullie Bruce Springsteen ontmoeten volgende week? Geen idee. Ja, ja. Misschien wel van sneaken zo in zijn kleedkamer. You, you. Stel dat je die dan ontmoet. Wat zeg je daartegen? Uh, niets. <lacht> dat is altijd moeilijk. He. Ja. Ik denk dat je in veel gevallen beter over iets alledaags begint dan over muziek, bij zo'n mensen. Ja. Ik weet dat niet. Of niet, of wel. Dat ja, is moeilijk. Maar wat vond je van het eten? Nice shoes. Nice shoes, ja. ja, nice shoes, ja. Nice shoes. ja you. Geweldig pak, dat soort dingen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, misschien een goede tip. Vorig weekend is hij we gevallen in Amsterdam, op het podium. Ja, ja ik heb er van gehoord. Kun je ja, me misschien vragen vragen? Toen is een leuke blauwe plek. Dat. Nieuwe schoenen kopen. Dat, ja, ja. dat bijvoorbeeld. Zeg maar, ja. De festivals die beginnen opnieuw. Een band als Triggerfinger. Jullie hebben altijd goede verhalen, sowieso. Wat is het meeste rock-and-rollige dat je ooit hebt meegemaakt? Dat is altijd zo moeilijk. Ja, dat, je ja, ziet allerlei dat, beelden. Ja, ja, en daar wordt ook altijd zoveel uh, aan gehangen dat dat alleen maar, alleen maar rock-and-roll verhalen zijn. Misschien zijn we al de meest zage groep op de baan. die je kunt tegenkomen. Dat weet je nooit. Hè. Dat geloof ik toch niet. Kid? Of niet, Ruben, heb jij geen goed rock-and-roll verhaal? Kom aan. Ja, veel van die kan dingen niet zijn, zijn ook heel. Vooral grappig voor ons, ja. uh, omdat wij de mensen kennen. Maar onze, onze groene vriend Paul bijvoorbeeld. De bassist. -bassist ja, de bassist. Hij is ja. de, de oudste onder ons, maar ook uh, de meest jeugdige uh, van Spirit. Ja. Uh -huh. En uh, dat is een... Uh, geen wild verhaal, maar het is op zich wel grappig. We stonden aan een luchthaven uh, klaar om in te checken in de rij. Uh -huh. En Paul stond daar met zijn zwart. Uh, Zwarte, outfit, uh, donkere zonnebril aan, in de rij te wachten, met zijn valisken onder zijn arm. He -he. Hij is ook twee meter groot, imposante man. En denkend aan zijn medepassagiers en medereizigers, dacht hij van kijk, ik ga mij toch nog een beetje verfrissen voor dat ik zelfs op het vliegtuig stap. En hij heeft altijd wel uh, parfum en aftershaves en, en hij is altijd voorzien van dat soort dingen. Mm -hmm. En dus hij gaat in zijn kabaske, hij haalt daar zo'n gigantische fles uh, Parfum uit. Ja? En hij begint rond te spuiten onder zijn armen door, maar achter hem stond een, een klein oud vrouwtje. <lacht> dus je krijgt hem nu. Oh ja, even krijgt daar een gigantische walm van parfum over zich. Ja. En dat soort. Fratsen is eigenlijk handiger. Ja. tegen mij. Ja. Maar goed, beeld wel. Ik hoop dat de vrouw niet schielijk overleden is daarna. Nee, nee, nee. nee. Ze hebben ze nog kunnen reanimeren. Ja, ja die heeft een hele frisse vlucht gehad. Ja, maar wel, Zo. kijk, pro op hun eigen hè. Ja, maar ja. Voilà, het is maar ja, wel ja. ja. Tot zover er ook een rol. Dus. Ja. Maar blijf nog even zitten, het wordt gezellig, want uh, je gelooft het nooit. Maar Triggerfinger heeft een maatschappelijk relevante boodschap. Ja. Beurt na 8 uur. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2 En en Melsie, het is 3 voor 8. Je papa hoeft vaker verrassen, maar dan beter? Bestel je cadeau via klik-en-collect op grevel.be en haal het een uur later al af in je winkel. Krevel leef beter.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 Soms is dat handig en eenvoudig, maar soms ook helemaal niet. Laat kom ook tegen kanker weten hoe jij dat ervaart. Vul onze vragenlijst in op deeljouwervaring.be of bel gratis naar de kankerlijn op 0800 35 455. Een barbecue dat soms... Dat worden vegetariërs! Gie. Maar een barbecue met Lidl, dat is... Ah, burrata, merci. Top en met dinsdag. 1 burrata plus 1 gratis. Dat is maar 1,69 euro voor 2 stuks. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Batterij is.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 Radio 2, VRT Radio 2 Het is 8 uur, VRT Nieuws. Schema Saisai. Goedemorgen. Door de hitte wordt er gewaarschuwd om je goed te beschermen. En er is een nieuw Europees akkoord over de opvang van asielzoekers. Het wordt vandaag en de komende dagen erg warm met temperaturen van 30 graden of meer. In verschillende sectoren, zoals de woonzorgcentra, is er een hitteplan. Heel wat bedrijven nemen maatregelen om hun werknemers te beschermen tegen de hitte. En voor bedrijven waar het personeel buiten werkt, zoals in de bouw of tuinbouw, zijn een paar dingen wettelijk verplicht. Dat zegt Roger Collier van preventiedienst Liantis. kan je aan van het geven van drinken tot als de temperatuur nog verder stijgt, onder andere het nemen van pauze. Maar vooral is het belangrijk dat de werkgever in overleg gaat met de werknemers en de werknemers ook sensibiliseert, zodat de gegeven maatregelen ook toegepast worden. Dat de mensen weten dat het belangrijk is als ze in de vlakke zon lopen, dat ze hun hoed opzetten, dat ze een t-shirt aandoen, dat ze voldoende denken... Maar het is voor iedereen belangrijk om je te beschermen tegen de warmte, ook bijvoorbeeld als je moet autorijden. Dat zegt Mich Vergouwen van mobiliteitsorganisatie VAB. Als je geen airco hebt, is het altijd handig om het raam open te zetten en dat doe je best aan de bestuurderszijde vooraan en aan de tegenovergestelde zijde achteraan, zodat er een optimale luchtcirculatie is in de auto. Als je de airco aanzet, is het wel handig om, om ermee op te passen dat het verschil tussen de temperatuur in de auto en de temperatuur buiten niet te groot is. Let's yeah.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 en aan de juiste procedure wordt toegewezen. Dat wil zeggen dat mensen die eigenlijk geen kans hebben om erkend te worden als vluchteling, dat meteen in een grensprocedure te horen krijgen. En dat is wel belangrijk, want we moeten natuurlijk onderzoeken of mensen bescherming nodig hebben omdat zij vervolgd worden in hun land van herkomst. Maar als mensen die bescherming niet nodig hebben, dan moeten we daar veel sneller een antwoord op kunnen formuleren. Het heeft nog de hele nacht geduurd voor de E19 richting Nederland weer helemaal vrij was, na een zwaar ongeval gisterenmiddag. Een tankwagen met melk was daar op de pechstrook tegen een vrachtwagen gebotst, die vier elektrische bestelwagens vervoerde. De twee vrachtwagens en de berm vlogen daarna in brand. En het was vooral moeilijk om de batterijen van de elektrische auto's te blussen, vertelt brandweercommandant Luc Vaas. Die batterij die kan terug opvlakkeren. Bij ons is dan de procedure dat dat voertuig getakeld wordt... Die wordt in een container gestoken, die wordt vol water gezet en zo blijft die minimum 24 uur ondergedampeld. Maar af en toe vier in één keer, we hebben geen vier containers gewoon maar ter beschikking staan. Dus uh, we hebben de hulp gekregen van de civiele bescherming, die ons drie containers ter beschikking gesteld hebben. In Leuven hebben gisteravond zo'n 50 studenten gesproken met minister van Justitie van Kwikkenborne over de zaak Sanda Dia. Veel mensen zijn verontwaardigd omdat de 18 reuzegommers die betrokken waren bij de dood van Sanda alleen werkstraffen en boetes hebben gekregen. De minister legde uit waarom zulke straffen wel nuttig zijn. De studenten die blijven toch wel verdeeld. Ik heb geluisterd en ik zal er elementen uit halen om iets uh, te leren. Ik denk dat er meer fora moeten zijn zoals deze en dat er veel werk uh, aan de winkel is. Het blijft wel gewoon een beetje teleurgesteld met hoe dat dingen zijn geëindigd en, en dat er niet veel verandering zal komen. De vroegere Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij volgende week voor de rechter zal moeten komen. Hij is aangeklaagd in een onderzoek naar geheime documenten die vorig jaar zijn gevonden in zijn huis tijdens een huiszoeking. Die documenten zou hij meegenomen hebben uit het Witte Huis toen hij stopte als president. En dat mocht niet. Maar Trump zelf noemt het allemaal bedrog en zegt dat hij onschuldig is. Het is een hoax. The whole thing is a hoax. It's called election interference. They're trying to destroy a reputation. So I just want to tell you I'm an innocent man. I did nothing wrong. Maar het is niet de eerste keer dat Donald Trump voor de rechter moet komen. Hij wordt bijvoorbeeld ook vervolgd voor illegale betalingen aan een pornoactrice. Toptruc wel gewoon blijven zeggen van het is niet waar, dit is een hoax. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De Antwerpse politie waarschuwt voor oplichters die huis aan huis gaan in Deurne en Borgerhout. Ze doen zich voor als brandweermannen en bellen aan om koffie te verkopen. En de E19 in Meer is pas sinds vanochtend terug open. Na een zwaar ongeval met twee vrachtwagens gisterenmiddag. Vooral het blussen van vier elektrische auto's zorgde dus voor problemen. Veel zon vandaag tot 30 graden. In het weekend doen we er nog een graadje bij. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws problemen op de weg. Het is vijf over acht. Vertel eens Hajo. Uh, opletten op de E17 van Antwerpen naar Gent. Er is net uh, een ongeval gebeurd. Even voorbij Lokeren. De linkerrijstrook is daar dicht. De eerste files beginnen zich te vormen. Verder naar Brussel. Kleine vertragingen hoor. Van zo'n uh, vijf minuten vanaf Vilvoorde op de E19. 10 minuten vanaf Sterbeek en een kwartier bij Halle op de E 429 De binnenring rond Brussel. Daar gaat het een kwartier langzamer van Grootbijgaard tot Vilvoorde. Maar op de buitenring sta je wel drie kwartier aan te schuiven, dat is in Wallonië, vanaf Eigenbrakel tot Waterloo, daar zijn ze aan het werken. En op D40, tot slot, van Leuven naar Luik, vertraag je 10 minuten aan de werkzaamheden in landen. Ja. Maar vooral, zondag is het vaderdag en er is een prachtig weekend op komst ook hier bij ons. De Boss komt naar T.W. Classic. Maar vandaag, oh! komt hij al even langs bij ons, met zijn grootste hits. jouw routine 3. En je maakt kans op een duo-ticket voor TV Classic op zondag 18 juni. Radio 2, Bruce Springsteen weekend. Deze namiddag bij Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Lachen dat we hier al gedaan hebben sowieso. Ik hoop jij ook lieve luisteraar het weekend. Ja en zo meteen een maatschappelijk belangrijk bericht van Triggerfinger. Het heeft met um, ja verpakking. Kunnen we het daarbij houden? Ja. Ja. Material Girl van Madonna. Ik heb Madonna één keer live gezien op het Eurovisie Songfestival. Ja, mooi. dat was. Uh... Wat vond je ervan? Ja, zeg het maar. Het was niet goed. Nee. Het was echt wel zo. De stem, de performance. Ja, de stem zat niet helemaal goed. Jammer, jammer, want zo niet komen. Maar topzongs gemaakt, hè? Material Girl. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Tien over acht, een weekend. Vandaag vrijdag 9 juni. De dag dat je hoort op radio 2 dat het de hitteplan van kracht is. Is het al van kracht of gaat het van kracht? Het is van kracht. Ja. Is gebeurd. Ja. Door 30 graden aan de zee tot 23 graden. Alleen pollen, daar zijn we niet goed in. Hè? Ja, niet iedereen. Maar Shema en ik zien daar een beetje vanaf. Toch wel een beetje. Ja. mag ja. regenen, maar dan liefst nachts. Hoppla, ja. goed geregeld. We vragen niet veel. Ja, Asheru Springsteen live wil zien volgende week zondag op TV Classic, Dat kan nog. We hebben in onze Radio 2-kast nog kaarten heel het weekend. Daarom een goed bezoek vanmorgen bij ons. We hebben Ruben Blok en Mario Goosses van Triggerfinger daarnet een prachtige versie van Fire gespeeld. Ja. Um, maandag ook goed bezoek trouwens. Aaron Blomhaar. Ja. Uh, ja, het kon jullie zoon zijn, denk ik, intussen. Ja, Ongeveer. Waar, ja. Het is jullie zoon niet... Uh, sorry, niet, ik? weet het niet. Nee, die het wel ja. Nee, maar die heeft uh, ja, de zonde die komt die ook, uit de kop. Heeft hij ook zo'n drummersbless? <laughs> hij wel, hij He? heeft veel haar. Maar wel een goede haar ook. Ah, ja, okay. tevreden over zijn haar. Hij heeft echt ook goede. Dat kan het misschien toch zijn. Dat kan... <laughs> zou mooi kunnen zijn, maar hij is al zoveel, dus misschien dat het goed is nu. Ja. Ja. Daarnet waren we bezig. Vind ik wel straf, want jullie zijn met nieuwe muziek bezig bij Triggerfinger. Uh, maar vooral, jullie gaan dan schrijven in LA, Los Angeles in Amerika. Waarom. L.A. en dan niet bijvoorbeeld in Blankenbergen. We schrijven thuis ook. Hè? Ja, we schrijven thuis ook. En ook omdat de man met wie wij willen werken, ginder woont en zijn studio ginder is. Dus wij, wij hebben de vorige, het vorige album daar ook al meegeschreven. Mm -hmm. En Ruben heeft zijn soloplaten ook meegeschreven. Ja. Dus dat is wel een goede connectie. En dat werkt gewoon heel goed. Ja. En de man Echt is ook weg. al iets ouder. Dus wij. <laughs> Wij verkiezen er dan voor om naar gender te gaan. Wat exact? Zo. 70? Zoiets ja. richting de 70 Oh, 70. kijk, ja. Dat is nog niet zo oud, hè? Nee, nee het is mij, oud. Is dat is mee, ja. Maar jongens, jullie zijn hier, uh, populaire band. Triggerfinger, Ruben Blok, populaire zanger. Maar hier mag je ook even heel onpopulair zijn. Ik zei het daarnet, een maatschappelijk relevant gedacht. Vertel eens, Ruben, wat is jouw gedacht vanmorgen? Het apart verpakken van levensmiddelen neemt hallucinante proporties aan. Geef eens een voorbeeld. Wij waren dit weekend, of van de week, in, uh, in Groningen, speelden we daar. En wij vragen op onze rider uh, wat dingen, vers fruit, drankjes. Uh, uh, Vodka, en daar, uh, caviar, gekend ook, als zo. Allemaal. Uh, allemaal. Mm. En daar lag een zakje met muntjes en al die muntjes waren binnen dat zakje apart verpakt. Muntjes zoals... Muntjes, ja, zoals die fishermans ja, ja, dingen ja. zo. Die waren allemaal, allemaal nog eens apart in een plastics gepakt. Ja. Nu, dat is.. Dat is het. Dat is redelijk waanzinnig. Dat is totaal overbodig. Ja, er is een overbondig. supermarktconcurrent van jou, uh, Kim, uh, Appie, Appie Heijn, die, die verpakken. Die <lacht> werkelijk... <Niet> schelden Peter. <lacht> ja, sorry. Die, die, die verpakken hun uh, bijvoorbeeld zoete aardappel, dat is allemaal apart verpakt. Maar ja, dat is gewoon ja, totaal overbodig. Ik kreeg gisteren nog een pakje thuis en daar zat een doos in een doos. Ah ja. ja uh, wat is het nut? <lacht> maar wat kun je er tegen doen? Kun je als supermarktketen daar bijvoorbeeld iets tegen doen? Uh, Wij hebben niet alles in de hand, hè. dus, dus uh, ja, ik krijg dat ook binnen van een groothandel en het is daar hmm. eigenlijk dat ze het probleem moeten aanpakken. Hè. Ja, er zijn ook van die winkels waar je dan met je, ja, met je tassen en dat soort dingen kunt naartoe gaan en potjes. Doe je dat dan, Ruben? Nee. Um, ik denk ook, dat, dat, is een, dat is een deel van de oplossing, maar ik denk ook als je een supermarkt binnenstapt en je kijkt naar gewoon de afval dat daar hmm. qua verpakking... Dat gaat toch eens op een, op een grotere schaal moeten bekeken worden. Die winkels waar je, waar je met je eigen verpakking naartoe kan, dat is één ding. Maar niet iedereen kan daar naartoe, of wil daar naartoe. Dus je gaat op grote schaal, je gaat daar ook vanuit overheid. Geen idee, maar dat gaat toch eens moeten bekeken worden. Want de afvalberg, die wordt maar groter en groter en groter. Ik heb wel vrienden die echt zo ook naar het frituur gaan met hun kom. En, en ja. daar in een kom bijvoorbeeld laten doen? Of, of bij ons in de winkel zijn er ook mensen die met hun eigen zakjes komen? En, en of dat dan ook vragen? Bijvoorbeeld aan de versnijdingstoog van ja, je moet het niet in nog eens een nee, plastic... Nee, nee, nee, dat doen. wel, hè. absoluut. Dat ja. vind ik super. Als je, als je kan, je, die groenten... Maar inderdaad... Ik, ook altijd zelf, ik ga die niet nog eens in een plastic zakje doen. Daar. Nee, nee, je, je neemt je eigen zakjes mee voor de groenten. Dus doen ik fruit. weet wel, ze zijn ooit uh, naar de slager geweest met aparte bakjes. En die mens was compleet in paniek van ja, dat moet dan afgewogen worden in Tara en Netto en Bruto. Dat was zijn weegschaal sloeg tilt. dus Men is daar nog niet helemaal op voorbereid. natuurlijk. Nee, nee maar um, ja, ik vind wel dat de mensen er al veel meer mee bezig zijn dan, ja. dan vroeger. Ja. Uh, op een paar jaar tijd is er al heel wat veranderd, maar de weg is natuurlijk nog superlang. Hè. Er zijn nog heel veel dingen die, uh, die beter kunnen. het even aan jou, lieve luisteraar. Deel het in de app van Radio 2. Wat doe jij om dat afval te vermijden? Of vind je het net handig? Kan ook natuurlijk. Nog even samengevat, Ruben Blok, wat is jouw gedacht? Mijn gedacht is dat het apart verpakken van levensmiddelen hallucinant de ...proporties aanneemt. Maar vooral, hebben jullie die nieuwe song van Bart Kael al gehoord? Geschreven door Jan Leijers? Nog niet, hè? Nee. Ik ga nee. jullie even wegblazen. Uh, je moet het twee keer horen en dan zit het in je kop. Ik voel me rijker dan een koning Blijer dan een zondagskind Alsof elke dag opnieuw De zomervakantie begint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 van Bartkail, ziezo jongens, wat denk je, zomerhit? Ja. Ziezo, het is bij deze. <laughs> ja, maar ja, binnenkort is het zover, dan worden ja, de zomerhitten bekend. Ik denk van. dat Bartkail uh, heel veel kans maakt. Grote kans. En ik maak daar geen geheim van. <laughs> oh, mooi, mooi. Oh. Oh. Ruben Blok bij ons en Mario Gossus van Triggerfinger, uh, heel duidelijk standpunt of heel duidelijk gedacht van veel te veel verpakkingen tegenwoordig. Nu, jij zei daar iets over je supermarkt, dat een paar jaar geleden was het ook wel helemaal anders wat zakjes en dat soort dingen betreft. Vijf jaar geleden kreeg elke klant aan de kassa nog gewoon een plastic zakje mee, ah, ja. dat was ja. normaal. En als dat, toen dat afgeschaft werd, oei, oei, oei, dat was even, alleen, wij krijgen geen zakje meer, terwijl dat, dat, dat, dat heel snel bent natuurlijk ook. Maar mm -hmm. ja, op een paar jaar tijd hebben we al grote stappen moeten zetten en we gaan er nog veel moeten zetten. Kissy Govaert uit de Hulshout die zegt nog... Ja, vroeger ging iedereen met zijn kastrol een, ja. een pot zeg maar naar de frituur. Ja. Pure nostalgie. Ja, dat dat ja. niet meer kan. Dat is zo gek, ja. eigenlijk. Hè? Uh, nog een berichtje voor jullie, voor Triggerfinger. Mark Lorson uit Oudenaar. Dag, Mark. Goedemorgen. Wacht, dus ik heb oh, ja. Ah, ja. Ah, ah, ah, een... Mark, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, jongen, ik moet mijn de open doen. doen. Laat ze maar toe, laat ze maar toe. <laughs> Mark, nog Goedemorgen de... iedereen en, en, uh, en Radio 2 en zo. Ja, ja tegen. Ja, ja. Mark, vooral, je had een bericht voor Triggerfinger. Vertel eens. Ah, wel, uh, ik ben uh, nogal een muziekliefhebber en ik luister regelmatig naar optredens en zo. En uh, ik vind dat Triggerfinger goede muziek brengt... Maar ze spelen veel te luid. <laughs> maar ja, maar het is niet, niet alleen Triggerfinger, er zijn nog andere, andere groepen ook. Maar de tanken scheuren, de paraplu zwaaien weg. En is heel Mijn netvlies is al twee keer geschuurd. Om oh. er naar te kijken, alleen. Al, <laughs> ja, te kijken. Zo luid. zo goed uitzien. Ja, ja. Mark toch, Mark toch, Mark toch. Ga je volgende week naar Bruce Springsteen en naar Triggerfinger? Ah, wel niet. Ik had uh, mijn top 3 ingegeven, maar ik heb geen prijs. Dus ik heb oh, me niet opgebouwd. Nee, nee, nee, maar ja, het, het, het kan nog een heel het hele weekend. A ja, het geld is op, dat is bij iedereen ja. zo, dat is waar. Maar ja, ga je er iets aan doen, de, dat luid spelen, jongens? Goh. Uh, nee, Lucian. Dus, het, ja, uh, het, het zal niet gebeuren. Hey, nu zijn hey, ze wel stil. Nu ja, antwoorden dan we dan ze niet. Stil. Nu zijn we stil, dat is waar. Het is een moment om lawaai te maken en een moment om stil te zijn. <laughs> <laughs> Mooi. Mark, uh, geniet van de dag en hou Radio 2 in de gaten. Misschien win je wel dit weekend. En ochtend. Hè? Dag, Mark.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 Opnieuw, de vaatwasser, goedkoop en goed te repareren. Inderdaad, want Electro Depot lanceert als eerste in België de herstelbaarheidsindex. Toestellen met een hoge score kunnen makkelijker hersteld worden. Dat is beter voor je portemonnee en voor het milieu. Electro Depot. Altijd kwaliteit, gewoon goedkoper. En met de herstelbaarheidsindex net iets groener. En in de categorie betaalbaar rijden gaat de prijs voor zelfstandigen van het jaar naar Paul de Roo. Bravo Paul. Merci.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 Eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero vir só vocês agora. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai se eu te pego. Komt hier nog iets te weten zeg? Ai esse pego van uh, Michel Telot, zo ook een zomerheid, zeg. Wow. Maar vooral Ruben Blok en Mario Goosses van Triggerfinger hier. Nu vond ik dat net even, ja, even gelukkig. Want Mario Goosses, je hebt een connectie met Reggie. Vertel nog eens. Wij zijn buren. Wauw. Ja, maar niet iedereen kan dat zeggen. Rechtsteekse buren. Hij woont vlak naast je. Ja, niet vlak naast me. Er zit nog een bos tussen, tussen Ah ja, ons. zo gaat dat daar. Dat is om de, die bassen wat tegen te houden. Dat ik ja. met gemak waar nee, rustige ja, muziek ja. kan maken. Ja. Uh, niet te luid. Niet ja. te luid. Ja, voilà. Dus nee, ja, we zijn buren. Ik, kom, ik, ik zocht ons vaker tegen in bos, als we bos. Als ik, ik doe elke ochtend samen met mijn vrouw, wandelen wij een uur. Ja. En dan kom ik hem wel vaker tegen. En dan doen jullie altijd... een babbeltje? Nee. Oh nee. Ja, hij is veel aan bellen. Ah. Hij heeft geen hij Doet Of al doet hij Of al doet hij alsof, dan zeggen ze, oh, daar redden we hier al. Die. Ah, dus die hebben nog nooit echt gewoon lekker gepraat nee, in de bos? Ik heb een goeiedag gezegd, maar wat rest. Nee. En hij wandelt ook elke ochtend in dat dorp. Toch ding. vaak, ja. Ik zie hem vaak oh, wandelen. Maar hij moet voor, ik denk dat hij voor zijn gezondheid, voor zijn rug en zo, ja, ja, ja. Dat hij daar wel wat last van heeft. Ja wat zou... lees ik dan in de boekjes. Hè? Het zou een hoofdstuk kunnen zijn in het mysterie van Vlaanderen. Een nieuw boek van Radio 2. Wat is de connectie tussen de drummer van Triggerfinger en de dansmaster van Vlaanderen? Zo zou mooi zijn. Voilà. Bij deze gebeurt. Een we, we, we, ja. we wijken even af. We moeten het hebben over het gedacht van Ruben Blok. vat nog even kort samen. Het apart verpakken van voedingsmiddelen neemt hallucinante proporties aan. Reacties die binnenkomen... Volle bak Joske Delcourt uit Diest klopt helemaal te veel verpakkingen. Ik begrijp niet dat ze bijvoorbeeld komkommers verpakken in nog eens een laag plastic. En uh, een grote verpakking, oké, okay, dat kan ik nog begrijpen. Maar zoals gezegd, elk dingetje apart verpakt, tro, is te veel. Ja. anne katrien Poelmans ja, zegt ja, soms vind ik het eigenlijk wel handig dat er in een grote verpakking kleinere verpakkingen zitten want dan blijft dat vers en kan ik dat ook meegeven naar school anders wordt het wak mm -hmm. um, voor de muntjes vind ik het ook nog handig om er enkele in mijn handtas te steken maar ja, ze snapt het wel dat het eigenlijk wel veel verpakking is er is natuurlijk nog een ding dat is Isabel de Wachter uit Etterbeek die er ons op wijst Isabel, goeiemorgen hallo iedereen. ja, je hebt een belangrijke opmerking, vertel eens ja, het is uh, wel zo dat uh, de meeste mensen waarschijnlijk daaraan willen deelnemen. Maar budgetair en gezien is dat niet voor iedereen zo evident. Uh, want uh, de mensen die minder budget hebben, die, die hebben minder keuze in hetgene verkiezen. En hebben ook bijvoorbeeld last om zoveel uh, plek uit uh, te zoeken in hun appartementen om al die sorteringen te doen. Oké, okay, ah ja, voor het uh, sorteren van, uh, van afval, bedoel je? Van alle overschot, ja. ja dus Want bij net... ons, als ze komen gaat alle plastic en karton onmiddellijk eruit. Hè. Wij steken al onze aparte dingen eigenlijk uh, in aparte dozen. Uh, wel, hoe handig zou het nu zijn dat er veel minder plastic en veel minder karton is? Dan moeten we dat allemaal niet meer sorteren. Voilà. En het feit is dat mensen met een breed budget hebben daar meestal de keuze in, mm. in hetgeen dat ze nemen. Ja. Mensen met minder budget nemen hetgeen dat het goedkoopst is. En daar het meest afval in. Ja, het is zoals uh, Ruby zei het ook, hè. hoe gaan we het oplossen? Daarom inderdaad uh, gaat er toch ergens op grotere schaal iets moeten ontwikkeld worden, want niet iedereen heeft die mogelijkheden. Ja. Hey, zoals mevrouw daar zegt. Ja, het is bizar dat je... Onze technologie staat al heel ver en we kunnen van alles. Dat er toch niet op langere termijn gekeken wordt naar iets wat afbreekbaarder is. In veel gevallen denk ik dat daar de kost, en het is makkelijker om, om nieuwe plastic te maken en goedkoper, dan... dan Dingen te recycleren of iets afbreekbaars te maken. Maar ik denk dat we er toch uiteindelijk wel eens moeten over gaan nadenken. Ik hoop dat alle regeringen van de wereld geluisterd hebben en de pauze in kluis. Voilà. Blok en Mario Os van Triggerfinger. Veel plezier volgende week zondag bij Bruce Springsteen op TV Classic. Dankjewel. Dank wel. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Wel. Groetjes, Groot, Nee, nee, ja. groeten naar Reggie. Ah, ah ja, doe ik. Morgenochtend ja. in het bos. Yes. Goedemorgen. Yes. Goeiemorgen. It's all right with me.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 Shop. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Schema Saisei. Goedemorgen. Door de hoge temperaturen is er in heel wat sectoren een hitteplan, zoals in de bouw, woonzorgcentra en kinderopvang. Er wordt aangeraden om zo weinig mogelijk in de zon te komen en het ook thuis koeler te maken en zeker genoeg te drinken. Ook bedrijven nemen maatregelen tegen de hitte. En de vroegere Amerikaanse president Donald Trump moet volgende week opnieuw voor de rechter komen. Hij zou geheime documenten hebben meegenomen uit het Witte Huis en dat mocht niet. Het is twee over half negen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marje. Het Plussen van meerdere elektrische auto's tegelijkertijd blijkt niet zo evident voor brandweerkorpsen. Dat bleek gisteren na het ongeval op de E19 in Meer waarbij twee vrachtwagens in brand waren gevlogen. Eén vrachtwagen vervoerde vier elektrische bestelwagens en die moesten volgens de standaardprocedure 24 uur ongedompeld worden in een container gevuld met water om te vermijden dat de elektrische batterijen opnieuw zouden beginnen branden. Brandweerzone Taxandria heeft maar één zo'n en daarom moest de civiele bescherming er drie andere brengen. Brandweercommandant Luc Vaas. Ik denk dat we zeker naar de toekomst nog uh, procedures en verder moeten gaan bekijken. Dat er uh, nieuwe alternatieven gaan komen die zijn in de maak. Bij wijze van spreken dat we die wagen volledig kunnen inpakken in een luchtdicht zak zal ik zeggen. Zodat die nog niet meer kan ontvlammen. Of grote brandtekens die dat we er ook kunnen overleggen. Dus men is daar wel mee bezig. Maar voorlopig is de procedure bij ons dus dat we die onderdompelen in, uh, in water. De Antwerpse politie waarschuwt voor oplichters die huis aan huis gaan in deurne en borgerhout. Ze doen zich voor als brandweermannen en bellen aan om koffie te verkopen ten voordele van de brandweer van Antwerpen. Volgens Willem Migon van de Antwerpse politie is het de eerste keer dat oplichters de brandweer gebruiken om geld te ronselen. Hij geeft een aantal tips tegen oplichterij. Wel, mensen die actief zijn bij, bijvoorbeeld een goed doel, die zaken te verkopen hebben, zullen zich altijd kunnen legitimeren. Vraag dus zeker bij twijfel altijd een legitimatiebewijs, alvorens uh, je een aankoop doet. Dat is het allerbelangrijkste. En bij twijfel hoef je in aanzien van nooit te aarzelen om de blauwe lijn van de lokale politie te bellen en een ploeg te bevragen. Want dit soort oplichting, ja, daar worden meestal oudere mensen het slachtoffer van. Landbouwers mogen vanaf nu maar de helft zoveel water oppompen uit de Kempische Wateren. Het gaat om een preventieve maatregel om de watervoorraad en het scheepsverkeer te blijven garanderen, nu er warm weer voorspeld is en het al een tijdje droog is. Er zijn op dit moment geen problemen, maar het is belangrijk dat er ook in de zomer genoeg water is, zegt Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg. Ja, we willen daarmee eigenlijk zorgen dat we niet nog uh, grotere maatregelen moeten opleggen, zoals de uh, voor de scheepvaart. Dus het is belangrijk dat die scheepvaart altijd blijft doorgaan, maar ook de watervoorziening uh, voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld voor drinkwater, voor landbouwgronden en dergelijke. Daarmee proberen wij ervoor te zorgen dat allemaal kan blijven, dat we dat allemaal kunnen blijven voorzien.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 lieve hajo van het verkeer, vertel eens. Ah, De E17 van Antwerpen naar Gent, daar moet je wel opletten voor een ongeval, even voorbij Lokeren, de linkerrijstrook is dicht er staat 20 minuten file vanaf Waasmunster, verder naar Brussel heel rustig hoor, 10 minuten ben je kwijt op de E429 bij Halle en op de andere snelwegen is het nergens meer dan 5 minuten aanschuiven kijk eens aan zeg, de binnenring rond Brussel daar verlies je wel een kwartier, van Dilbeek tot Vilvoorde de buitering nog 10 minuten van eigenbrakel tot Waterloo, daar waren de het werken, maar die zijn beëindigd. Op de E40 dan van Leuven naar Luit. Tot slot vertraag je nog 10 minuten aan de werkzaamheden in Landen. Ja, dank. Even aandacht vragen. Nee, We kregen een berichtje van Tonia ja, van, van de Nabela uit Wichelen in onze Radio 2-app. Ha, oh, ik ben zo mijn hoofd aan het breken over wie Ruben in het park tegenkomt. morgens bij de wandeling. Soms zou ik graag kunnen terugspoelen op de radio. Ik heb maar een deeltje gehoord. Waar zijn de simpele bandopnemertjes? Tonia, Tonia, Tonia. Er is de app van Radio 2. Oké, okay, pak hem er even bij, die app van Radio 2. Ziezo. Dan klik je op Luister, onderaan. Klik, ja. Daar klik je op Programma's. Klik. En dan op Goedemorgenmorgen. En dan kan je straks om 9 uur de show herbeluisteren. En het zat ongeveer om 8 uur, 24, 25. Zoiets, hè? Toch handig. Heel handig, allemaal. Dankjewel, Tonia. De techniek staat niet stil. Dus we gaan niet verklappen wie Ruben blok... Uh, nee, het was Ruben niet trouwens, het was Mario Gooses. Ja, tegenkomt kwam... in het bos. In het bos, het was niet zomaar een park. Het was Reggie. Maar Allee. <laughs>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 gewoon van de regio. Ja, waar. En eh wel, in de buurt van Gent. Daar was ze in de buurt van de Aronskelk. Het stinkende... Alleen normaal zien als dat ding begint te boeien. Als stinkende... het open is, hè. Ja. Dus ja, misschien dat je het op dit moment misschien wel live kan meemaken. Luister en kijk mee in de app van Radio 2. Bij ons op VRT1. We gaan live over naar Margot van de regio om even te checken van... Ja, Margot, is dat daar al in bloei aan het staan? Nee, nog niet, maar het kan hier wel elk moment gaan gebeuren. Zet even de Radio 2-app open of kijk mee via uh, VRT1, want je ziet ze hier achter mij. Herbert, jij bent tuinman hier in het GUM. Het kan elk moment gaan gebeuren, hè? Ja, inderdaad. Het kan elk moment gebeuren. Het is nog een kwestie van... Misschien uren of een aantal dagen en dan zal de bloem openstaan. Ja, je hebt ze hier net gemeten. Het zou de grootste onvertakte bloem ter wereld zijn. Hoe groot is die, het, dit exemplaar achter ons al? Ja, dit exemplaar is, ik heb ze net gemeten, 1,93 meter 93. Dus dat is wel al behoorlijk. Maar dat is niet de grootste die we hier al ooit gehad hebben, want... Een andere bloem die we reeds eerder gehad hebben, was uh, 2,46 meter. Maai zeg, dat is, is fenomenal. Die bloem achter ons is dus eigenlijk nog groter dan mezelf. Dat is, dat is, dat is oh. crazy gewoon. Maar um, het is uniek, want die bloem bloeit maar heel kort. Ja, dus heel kort. Dus dan spreken we over 48 tot 72 uur. Daarmee is de periode kort dat de mensen kunnen komen kijken. Uh, want wij moeten dat snel communiceren, anders komen de mensen te laat. Ja, ja dat je er niet naast grijpt. Ik weet er niet zo heel veel over. Ik weet dat ze de penisbloem wordt genoemd. Ik weet ook dat ze een... Um, en dat is misschien heel raar dat ik dit zeg, Herbert. Maar ik vind het jammer dat ze nog niet opengaat. Want blijkbaar verspreidt die een bepaald soort type geur. En ik had dat graag eens geroken. Kan je die geur eens beschrijven? Ja, dus de geur kan je omschrijven als een mix van rottend vlees of rotte vis... Maar die geur is enkel nodig om bestuivers aan te trekken om de bloem te bevruchten. Dus de, de geur is vooral de eerste avond waar te nemen. Dan komen die insecten in de bloem afgedaald omdat de vrouwelijke bloemen eerst rijp zijn. Die worden dan bestoven, dus de bloem gaat licht dicht dan de volgende dag. En de, de tweede avond gaat de bloem terug open. Dan zijn de verlaten verlatende insecten met het stuifmeel op hun rug de bloem en gaan zo eventueel een volgende bloem bevruchten. En ben ik raar als ik zeg dat ik dat wil ruiken? Of zijn er nog mensen die speciaal voor die geur dit weekend zullen afzakken? Nee, dat is helemaal niet raar. De meeste mensen willen zelfs voor die, die geur waar te nemen naar hier komen. Want dit kan je dus niet via de livestream waarnemen. Nee, nee, nee. en hoeveel volk verwachten jullie dit weekend? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Het is natuurlijk heel mooi weer ook dit weekend. De mensen gaan misschien liever buiten zijn dan in deze warme serre te komen. Maar toch, voor wie uh, zegt ik... Uh blijf liever in, in het Gentse. Die kan altijd hier komen en we gaan sowieso langer open blijven ook, minstens tot 9 uur s'avonds, als de bloem open is. Voilà. En je sprak er ook al van er is een livestream waar je op dit moment waar we dus ook in staan, te breken, ik ben even aan het zwaaien naar de camera, waar je het op allemaal kan zien gebeuren, waar kunnen we die volgen? Die kan je volgen op de website van het GUM, van het Gentse Universitair Museum. En dan, ja, dat zal zo lang hier blijven tot, tot de bloei voltooid is, laten we zeggen. En wanneer verwacht je dat het gaat gebeuren? Ja, ik denk dat het eerder eh, één of twee dagen nog zal duren. eer dat de bloem zal open zijn. Spannend, spannende tijden hier in Gent. <tiedacht> Sowieso. Dus eh, we houden het in de gaten en misschien dat we dan volgende week Margo van de Regio naar de Stinkende Bloem kunnen sturen. Goedemorgen. <tied> Nunca te he visto por aquí, yeah, yeah. ¿Tú crees que podría invitarte? A un simple baile di que sí, yeah, yeah. een nieuwe Albara Soler. Altijd. Als ja, zomer is, dan komt hij af met een nieuw liedje. Si. Sí. Si, sí, muero. Ah, bon. Mucho tot calor, zover. <laughs> en een stucador? Nee, een calor. Ik eh? dacht, een stucador. Het met is toch heel warm? Een stucador. Si. Wie bent de grootste beker van Europa? Daar moeten we het even over hebben lieve mensen, want nu zaterdag speelt Romelu Lukaku tegen Kevin De Bruyne in de finale van de Champions League in Istanbul, eigenlijk Inter tegen Manchester City, wordt ook lekker warm daar. 27 graden oh. s'avonds. Maar Kevin, die heeft concurrentie van zichzelf, want in Drongen bij Gent is er het internationale voetbaltoernooi, de Kevin De Bruyne Cup met organisator en vader van Kevin zelf, Herwig De Bruyne. Goedemorgen. Goedemorgen Herwig. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Dat ja, is wel een top toernooi, want welke nationaliteiten ontvangen jullie daar allemaal Herwig? Uh, we zitten met nationaliteiten van Spanje, Duitsland, uh, Engeland, Frankrijk, uh, Brazilië en Zuid-Amerika. Oké, okay, maar Brazilianen en zo zijn dat hebben die dan andere gewoontes daar? Wat well, is het eerste jaar dan uh, uh, de, buiten Europa twee teams bij zijn. Mm. Ja. En hoe anders, uh, hoe anders spelen die of hoe anders gedragen die zich? Ja, ik heb die jongens bezig gezien en uh, uh, dat zien er wel uh, een top 10 uit. Ja, maar dat is heel goed voetballand. Zeg, maar qua timing kan dat wel tellen, want jouw zoon speelt net op dat moment een enorme match. Hoe ga je dat combineren? Uh, we gaan vanavond nog naar de KDB Cup en morgen vroeg naar Istanbul vertrekken. En zondag morgen terug, dat we nog uh, in de namiddag voor de finales van de KDB Cup terug zijn maar, oh, dat... het is echt een ja. dolle rit. Komt dat het niet met de verloren is allemaal. Kevin speelt tegen Romilou. Ze zijn twee echte kameraden. Hoe gaat het op het veld als ze tegenover elkaar staan? Ja, als ze tegenover elkaar staan, zijn het natuurlijk geen vrienden meer. Dan is het uh, volop concurrentie. En uh, dan is het strijd voor uh, elk hun eigen team. Oké, okay. ja, we zullen zien. Hè. Ja, de kleinkinderen ja. van, uh, van jou, de kinderen van Kevin, hoeveel voetbal zit, uh, zit daarin? Mason bijvoorbeeld. Het voetbal op zich is niet zo erg, maar moet we zeggen wel dat ze de laatste jaar toch meer interesse beginnen te tonen. Ja. Dus opvolging misschien? Verzekerd. Dat is, dat is misschien wel veel gezegd, maar Kevin is al gelukkig als ze willen volgen en dat ze er toch plezier aan hebben om naar de wedstrijden te komen. De vrienden van Sportza zeggen van, hey, vraagt dan een keer, blijft Kevin bij Manchester, you know, Manchester City tenminste volgend seizoen? Voor zover dat ik weet blijft hij bij Manchester City, is gelukkig. Uh, hij speelde in een goed team, dus ik zou niet weten waarom de TI zou moeten veranderen. Ja. Het is bij deze bevestigd. Dit weekend vooral die Kevin de Bruyne Cup in Drongen. Er komen daar scouts op af? Zijn er dan mensen die gaan checken van dit is een goede voetballer, moeten we meenemen? Oh, ik denk dat er van het weekend tussen de 70 en 80 scouts van Over Europa komen kijken. Oh, de interesse zal groot genoeg zijn. Ja. Nu, twee jaar geleden verloor City uh, de finale tegen Chelsea. Wat wordt het dit keer, denk je? Heb je een pronostiekje voor uh, Inter Milan tegen Manchester City? Uh, dat zal geen probleem zijn. 3-1 voor City, natuurlijk. Ik <tiedacht> ben deze. Snel geregeld. Herwig de Bruyne. Veel plezier met de Kevin de Bruyne Cup. En met de wedstrijd natuurlijk. En de groeten aan Kevin. Oké, okay, keer is tegen Phil. Dit is een kaartvel van Lisa Delboe, luid meegezongen door Kim van Onsen. Zeker weten. Jij kan zingen. Ik kan helemaal niet zingen. We hebben dat daarnet mogen meemaken, Schema? Ik vond dat prachtig. Ik kan alleen Vlaamse uh, slagers meezingen. Het was indrukwekkend. We moeten daar uh, Lanker, dus iets mee doen. Ja, moeten we iets mee doen. Later. Later <lacht> nee. op de dag. Het is vier voor negen. Zometeen is er de inspecteur, Van. Waar gaat het over? Het gaat over geluidjes van auto's. Over geluidjes van, van, van auto's. Tot. tot zo. We zo. trots op de artiesten van bij ons...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 Radio 2 stelt voor als season 5. De pizzamoord. Een beruchte dj wordt vermoord met een vergiftigde pizza. Wat is er aan de hand? Pieke Elegems en Erik Gooses slijpen opnieuw de messen om het hoofd te overtuigen van hun gelijk. Wordt lid van de grootste volksjury van Vlaanderen en beslis mee over schuld of onschuld. Als season 5 tot en met 11 juni in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info op backstageproducties.be Samen met Radio 2. Chantal op bezoek bij Linda. Ha oh, Chantal, hoe zou dat nu toch komen dat ik altijd aan kurk denk als ik hier binnenkom? En wel, Linda, omdat er hier overal kurk ligt: in de living, in de badkamer. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee? Nee. nee. Ah! Kurk is helemaal niet zo duur als je denkt. Bij Kurkfabriek van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nog tot en met 1 juli, speciale open maand in Lokeren en Waregen. Adressen en info vind je op kurk.be. Kurkfabriek van Avermaat. Ketnet komt naar je toe met Like Me, de final concert. Album, sportpaleis. De geweldige cast van Like Me keert voor een allerlaatste keer terug naar het Sportpaleis. Go.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 Al 30 jaar simpelweg goedkoop. Auto's en hun biepjes. Wanneer die achteruit rijdt. of wanneer die, die sluit of opent. laten zich horen, die auto's. Leuk of is er iets wat jij storend vindt? Ja.